En uh, ja, ik zit hier gezellig met uh, Jürgen Koopmans uh, sowieso. Goedenavond. Ja, maar wie er ook is, dat is, uh, ja, dat is toch wel uh, altijd wel weer grappig. Hè? Dat uh, de Libertarische Partij, dat soortje ongeregeld, wat niet geregeerd wil worden, onder andere bestuurd wordt door een gemeente uit Amsterdam. Robert Valentine. Yes, ja, je moet, moet wel een beetje spannend houden, hè? <laughs> maar goed, je bent de tweede keer dat je bij ons bent. En uh, ja, je had, de vorige uitzending had je al uitgelegd... ...waarom meer libertariërs ambtenaren zouden moeten worden. Kan je dat misschien nog even in de lengte van het Twitter bericht zeggen waarom dat is? Nou ja, omdat ik denk dat libertariërs uh, bij uitstek kritisch genoeg zijn... Om, uh, om, ...om goede verandering teweeg te brengen. Je ziet toch vaak dat mensen... Weet je, het, het maar doen omdat het uh, altijd al op een bepaalde manier gebeurt. En niet meer kritisch kijken naar de dingen die, de, die er plaatsvinden binnen de gemeente. Mm -hmm. en de libertariërs doen dat denk ik wel. Dus ik zie graag meer mensen uh, mijn kant op komen. Ja. Maar zo meteen gaan we het hebben over hoe het nu in Amsterdam gaat. Want we hebben de afgelopen uitzending hè, hebben een paar uh, ja, positieve berichten uit Amsterdam gehad. Eén mm. uh, bericht heette al van Anarchie in de Jan-Eversenstraat. Jan Jan yeah. Ja, ja. En goed, ja, de, de winkels 24 uur per dag open. Ja. Dus dat, dat zijn positieve berichten. En we willen graag weten waarom dit komt. Lopen er allemaal Ibutariërs daar rond? Nou, dat gaan we zo meteen allemaal horen. En, maar ja, goed, eerst gaan we nog even wat berichten doen. En dan hebben we natuurlijk Henk. Die heeft een column over. Uh, ik vermoed over het bonnetje van Teven. Maar de, dat, uh, dat is in ieder geval een van de berichten die we niet gaan behandelen. Uh, maar we hebben wel een hoop andere berichten die we gaan doen. En uh, er komt uh, onder andere de wachtgeldregeling, uh, die komt aan bod. En we hebben ook nog berichten over de negatieve rente in uh, Japan. En bitcoins, twee uh, hele positieve bitcoinberichten. En natuurlijk de bommen die op Syrië geworpen gaan worden door Nederlandse f 16 Het komt allemaal aan bod. Uh, maar goed, eerst de goud bitcoins, de Maroane index en uh, de staatsschuldmeter. Ja, uh, laten we gewoon beginnen met de staatsschuldmeter. Die staat op 478,5 miljard in het rood. Ja, Jürgen. Ja, goud. Nou ja, laten we inderdaad. Het goud gaat heel rustig aan weer naar boven. Jo. Dus uh, de dollarhype, dat mensen vertrouwen in het fiatgeld geld van de dollar hebben, dat gaat toch wat naar uh, beneden. Mm -hmm. Nu zit het op uh, 11, 17, 16. Ja. De zilver? Nou laten we het even over de olie hebben. Oh, de olie, sorry. <laughs> ook geleidelijk omhoog. Dat gaat, uh, dat gaat straks pijn doen natuurlijk. Uh -huh. De voornaamste reden van het economisch herstel. Die zit op 33.66. Betekent dat dat je met twee drups op je voorhoofd naar de benzinetank moet of uh, valt er nog even mee? Uh, het is relatief nog heel mooi laag, uh -huh. maar let op, het kan snel naar beneden, dus het kan ook snel weer omhoog. Uh, oké. Okay. Uh, uh, uh, zilver? Nou, je ziet in het zilver, hè, want zilver wordt ook veel, uh, in veel producten gebruikt voor de reële economie. Maar je ziet dat het zilver nog niet echt uh, een signaal geeft dat het... Uh, ja, dat het heel erg goed gaat uh, met de economie. Mm -hmm. Het blijft uh, schommelen. Het is een mooie bewegelijk product. Mm -hmm. Maar je ziet weinig ontwikkelingen waarvan ik denk, nou, daar moeten we het uh, naast het goud nog echt over hebben. Uh, de cannabis-index uh, staat op 191,45. Die is weer ietsje gedaald. Ja, nou ja, die, die is gewoon weer gedaald. <lacht> Laat het zo zeggen, ja. En dan gaan we nu naar uh, de bitcoins. Ja, ik heb ook wat uh, bitcoin berichten, die doe ik er meteen erachteraan. maar de bitcoins die staat op uh, 350 uh, eurotjes, stond vorige week ook al, een heel klein beetje geschommeld en niet veel bijzonders gedaan, dus uh, ja, het is uh, bijna één grote rechte lijn. Uh, ja, ik had uh, zoals ik al zei uh, twee uh, bitcoin berichten, de ene is dat uh, de ABN uh, interesse heeft in de blockchain, dat is de technologie achter de bitcoin. Ja, dat is interessant. Dat is een mooie ontwikkeling. Ja, ik kan daar verder weinig over zeggen. Dus uh, de ING's zijn er ook al uh, in te snuffelen. Dus ja, positief. Een andere bericht is dat de Europese Unie... Uh, die gaat virtuele valuta nog niet reguleren. Ze kunnen opgelucht ademhalen. Maar uh, ze hebben wel aangegeven dat ze te scherp in de gaten aan het houden zijn. En, uh, ja, het heeft onder andere te maken met het, uh, de mogelijkheid dat mensen geld wit wassen. Uh, maar ja, ze zien het ook niet als uh, zo belangrijk, want uh, ja, in buitenlandse valuta daar gaat zo'n 5 biljoen dollar in om. Terwijl in de bitcoins schat ze nog dat het ongeveer 7 miljard dollar is wat erin omgaat. Dus ja. Maar, ja, in ieder geval voorlopig wordt het niet gereguleerd. En, uh, ja. Zou dat zijn omdat ze het nog niet willen of wat ze het nog niet kunnen? <laughs> dat had ik eerder aan te denken, ja. dat ze het niet kunnen, inderdaad. Ja, maar het is een beetje een, een non-bericht vanuit de Europese Unie. Uh. Uh. Ja, maar het is toch een beetje alles wat ze zeggen in feite. Ja, dat is waar. Ja, goed, zo meteen gaan we het hebben over de, de bommen en granaten die op Syrië geworpen gaan worden. Eerst nog even, ja, de, de wachtgeldregeling. Ja, <laughs> nou, ik moet even die naam van de mevrouw erbij halen, D66. Nee, deze week komt ze breed uit in het nieuws met haar mooie krullen. Het gaat om Washia, of Ashila Hashi of zoiets. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar uh, ze zit voor, namens uh, D66 uh, in de Tweede Kamer. En ze schrijft daarnaast ook bij joop.nl. Ja, daar hebben ze tenminste vier art vijf artikelen geschreven in uh, vijf jaar tijd. <tie> um, maar goed, ze heeft natuurlijk hartstikke druk met haar baan in de Tweede Kamer. Maar dat vond ze niet genoeg. En ze is naar de Verenigde Staten vertrokken zonder iemand wat te vertellen. En ja, toen tweette ze in één keer vanuit New York dat ze. Ja, gaat uh, flyeren en ballonnen blazen voor uh, Hillary Clinton. En uh, heel Nederland uh, schrok. Want, hé, hey, wat doet ze in één keer bij Hillary? Ik weet niet. Wat was jouw eerste gedachte, Robert? Ja, ik vind het een beetje een... een, een, een is, is het nu een, een, een stap omhoog in je carrière... om campagne te gaan voeren voor, voor een Amerikaanse presidentkandidaat? Het is meer het vrijwilligerswerk, hè? Het posters plakken en uh, ballonnen blazen. En... Dat, is, dat is wat ze gaat doen. Ja, flyers uitdelen. Nou ja ik, ik begrijp niet. ja, ik begrijp dat je het doet als je in de Tweede Kamer zit... dan moet je dan een riant, uh, hoe noem je dat, de bijstands... Uh, dat heet tegenwoordig anders. Wachtgeld, wachtgeldregeling. Ja, ze zei ja, dat ze... De... Dat ze er over zou denken om er afstand van te nemen. Maar ja, in politieke taal betekent dat gewoon van ja, geef het mij. Kijk maar. Ja. Ja, ja. <laughs> nee, precies. je krijgt een riant, uh, sociale uitkering. En dan kan je lekker posters plakken in het, uh, in het buitenland. Dus ik snap op zich dat je het doet wanneer je uh, gekozen in de Tweede Kamer zit. Volgens ja. mij is het nu nog niet de beste stap voor je carrière als politica. Ik vraag me af of, daar niet, of wat, wat haar, haar, haar, haar drijfveren daar, uh, achter, uh, achter zijn geweest. Ja, het kan zijn dat ze het een, uh, dus een saai vindt. Want als je kijkt naar haar uh, loopbaan, ze is bij de marine begonnen. Hmm. <laughs> was, ja. van de marine is ze naar het ministerie van de Economische Zaken gegaan. Vandaaruit daaruit naar de Tweede Kamer. Dus uh, ik weet niet, ik denk dat het stil zit in een stoel wat haar, dat haar niet uh, beviel. Maar ja, dat weten we verder ook niet wat erachter zit. Het kan ook zijn dat ze heel erg in Hillary gelooft. Dat kan ook nog. Hmm. Dat ze zoiets heeft van, ja, Hillary. <lacht> <lacht> dat je heel veel mensen die zoiets hadden van, oh, bang. <lacht> <lacht> ja. Mensen hebben toch altijd behoefte aan een soort religie, hè? Helaas al. Ja. ja. Nou, soms hebben we nog een berichtje over het vliegende spaghetti monster. Maar ja, ik, ik weet niet. Jurjen, heb jij er nog iets over te zeggen over haar? Uh, ik vind het een uitvreter, een dief. Nou, goed, ze nog niet uh, ja gezegd tegen de... Wachtgeldregeling? Nou ja, dat, nee, nee, ze heeft ook geen nee gezegd, hè? Nee, ze heeft ook geen nee gezegd. En laten we wel wezen, uh, op het moment dat jij dit bij een bedrijf doet, dus jij zegt van, uh, ik kom morgen niet, ik ga, uh, ik, ik ga uh, campagne voeren voor de, voor de LP, en als je dat zegt, morgen tegen je werkgever, dan krijg je op staande voet ontslag, Ja, dan hoef je niet meer terug te komen, ja. Dan hoef je niet meer terug te komen. Nou, ik vind, uh, dat zou een volwassen reactie van, dat, dat zou al lang gefaciliteerd moeten zijn. Ja. Dat zo iemand helemaal niks krijgt en gewoon wegwezen. Ja, want ze heeft, uh, laat we eerst kijken wat ze überhaupt verdient. Ze verdienen toen ze nog in de kamer zat, 7700 uh, euro per maand, bruto. De wachtgeldregeling is, uh, het eerste jaar dat je in het wachtgeld zit, is dat uh, 80% van je laatste verdiende inkomen. En daarna wordt het afgebouwd tot 70%. En het is wel de bedoeling dat je dan gaat solliciteren. Dus je hebt wel sollicitatieplicht. Totaal, dus als ze na drie jaar nog steeds niks gevonden heeft, dan heeft ze recht op ja, 262.000 euro wachtgeld maximaal. Ja. Ja, ja. Ja, Daarmee is ook alles gezegd. Uh, ik, ik, hoop, ik hoop dat haar dit nog duur komt te staan. Uh, ik vind haar, zolang ze nog geen afstand heeft genomen van het wachtgeld, vind ik haar een dief. En uh, ja, hoort ze wat mij betreft uh, ergens in een, uh, in een kolenhok uh, terecht. Maar zoiets uh, ja, dat, dat Hillary haar inhuurt, geeft, zegt ook heel veel over Hillary natuurlijk. Ik denk dat Hillary niet eens weet wie ze is. <laughs> nee, maar ik vind, uh, je bent ook voor het lagere personeel, uh, Hillary is uh, aansprakelijk voor iedereen die ze aanneemt. Uh -huh. En als zij deze vrouw aanneemt, met alle respect, dan zegt dat heel veel over Hillary. Nou, ja, ik denk dat Ben Ghazi al genoeg zegt over Hillary. Maar het is natuurlijk heel raar dat we in Nederland een regeling hebben waarbij eigenlijk uh, een, een verschil wordt gemaakt in, in, in, in mensen die geen... Geen werk hebben. Los wat je, wat je van een bijstandsuitkering vindt, is dat uh, vele malen lager dan wat, uh, wat zij nu mag ontvangen voor, uh, voor het niks doen. En ik vraag me af, ja, het is toch ik vind het bizar eigenlijk dat we dat nog steeds, uh, die ongelijkheid voor de politieke elite nog steeds hanteren in Nederland. Uh, volgens mij is het uh, gelijke monnik, gelijke monnik, gekappen en, moet, en moeten we, de, die regeling moet gewoon weg. Ik weet niet. Misschien is het dan ook beter uh, dat mensen eerder op hun plek blijven zitten. En mensen ook wel twee keer nadenken voor ze zich uh, politiek verkiesbaar stellen. Ja, ja, ja, sowieso. Ja, laten we eens even kijken wie er allemaal trouwens opgestapt zijn. En daarom heb ik hier nog even een, een leuk lijstje van mensen die. Uh, want het is best wel een lange waslijst. Ik denk niet dat ik ze allemaal ga opnoemen. Maar even de recente gevalletjes. Uh, nou ja, Bart de Liefde van de VVD. Die is uh, ook, ja, deze week uh, heeft hij aangekondigd van. Uh, ik ga liever voor Uber uh, aan de slag. Uber pop. Uh, Niet als chauffeur, maar als lobbyist. Ja. Dus die, ik denk niet dat hij uh, wachtgeld gaat vragen dan. Nee, hij heeft al aangegeven dat hij geen wachtgeld... Uh, ja, dat is wel jo, tof. Drijft. Netjes, ja. René Leegte, die vertrok uh, maart 2015... Uh, om een betaalde nevenfunctie... Uh, en de inkomsten daaruit uh, had verzwegen. Ah, oké. Okay. Uh, of hij wachtgeld vangt, dat weet ik niet zo gauw. Dat staat hier niet bij. We hebben ook nog bij de VVD Mark Verheijen, die kwam in opspraak vanwege integriteitskwestie. En uh, nog drie, vier andere VVD'ers die opgestapt zijn in deze kabinetsperiode. Uh, bij de PvdA hebben we Myrthe Hilkens, die is in augustus 2013 opgestapt. We hadden DCRE uh, bonus en o, de lijst gaat nog door bij de PvdA. <laughs> nou, we hebben nog twee andere PvdA's. Dat zijn er vier. Die zijn deze, tijdens deze kabinetsperiode opgestapt. Bij de SP gaat het er om eentje, twee. Bij de CDA gaat het er om drie die opgestapt zijn. D66 hebben we dus drie, dus inclusief de dame waar we het net over hadden. Bij de ChristenUnie gaat het om Aris Slop, die is opgestapt als fractievoorzitter. Uh, bij GroenLinks hebben we Bram van Oijk. Die opgestapt is uh, vorig jaar mei. En Jolanda Sap stapte vrijwillig uh, direct na de verkiezingsnederlaag uh, in 2012. Uh, tegen haar zin op als partijleider. En als Kamerlid is ook opgestapt. Ja, dat zijn allemaal mensen die uh, sowieso hadden. ja, kiezers, uh, leuk en aardig. maar uh, ik stap op. Ik weet niet of jullie daar nog een mening over hebben. Nou, het wachtgeldpotje wordt zowel uh, behoorlijk leeg. Maar ik denk wel dat de tijd is. Uh die de oude garder verlaat. Ja, want komt er dan uh, komt er niet iemand anders dan op die plek zitten? Ja, sowieso wel, maar... Is dat niet misschien een mooi punt voor de LP? Dat uh, als iemand opstapt, dat, dat, uh, dat die plek dan ook gewoon leeg blijft? Ja, ja als dat, uh, ik, ik denk niet dat het wettelijk zo uh, dat het mogelijk is. Ja. Maar dat, dat, ja, dat zou... Uh... Bedoel je, iemand opstapt bij de LP bedoel je? Of, uh... nee, nee, nee, gewoon in het algemeen, in de Tweede Kamer. Van iemand die... Uh, ja, kijk, ze zijn natuurlijk er, uh, Als iemand doodgaat, oké, okay, daar kan hij niks aan doen. Maar uh, als hij gewoon zelf opstapt... Meestal niet. <laughs> als hij gewoon zelf opstapt, ja, dan moet die, die, die plek gewoon leeg blijven. Gaat hij naar de lege zetelpartij? Ja. Ja. <laughs> ja, goed, dan gaan we naar de, de bombardementen op Syrië. Ja, LP-standpunt is... Ja, niet mee bemoeien. Nee. Niet meedoen met uh, de, de, de oorlogen van uh, ja, de, de Verenigde Staten en, en hun uh, bondgenoten. Ik denk niet dat we daar uh, iets, uh, iets goeds kunnen bereiken, uh, hoe goed bedoeld het ook weer is van, uh, van onze Nederlandse overheid. Uh, is, is het gewoon... Um, in een, wesp, een wespennest. Ik zie, ik zie niet waarom we daar ons mee, mee, mee zouden willen bemoeien. En uh, ik zat net nog een artikel te lezen um, over waarom Nederland zich dan, uh, dan nu ook met die oorlog wil gaan bemoeien. Want we hebben natuurlijk al uh, militaire grootmachten als Amerika die, uh, en, en Rusland die daar de hele boel al kapot bombarderen. En, nou, Engeland en Frankrijk uh, die daar da ook aan meedoen en dan vervolgens wordt Nederland gevraagd ook een bijdrage te leveren. Ja, en nou, Volgens het instituut Klingendaal is dat ook puur een symbolische bijdrage, omdat uh, de Verenigde Staten al, al, al, al tijden ons aan het vragen is om, om mee te gaan doen. Het is eigenlijk een beetje een zieke vorm van, van laten zien dat we, dat we erachter staan, van achter Amerika staan. Uh, het is dus eigenlijk qua effectiviteit voegt het niet veel toe. Maar we moeten even laten zien dat we, dat we er ook bij horen. Dus gaan we maar wat mensen daar bombarderen. Het is eigenlijk... Uh, eigenlijk vind ik het er waanzinnig voor woorden. Ja, en daarnaast als je kijkt naar andere bombardementen. Ik bedoel, Vietnam is helemaal plat gebombardeerd. Cambodja. Dat hebben ze in een hele korte tijd, in het geheim hè. Hele korte tijd hebben ze meer bommen gegooid dan uh, in de hele Tweede Wereldoorlog. Over Europa waren uitgestrooid. is alleen maar Polpot Pot uh, in, in het zadel geholpen. Hmm. Dat heeft ook nog eens miljoenen levens gekost, weet je wel? Ja, precies. En dat soort on onvoorziene gevolgen, daar wordt gewoon niet over nagedacht. Daar wordt gewoon niet, of niet, niet bij stilgestaan dat, dat stel, stel dat het effect zou hebben om ISIS daar weg te bombarderen, dan is er niet nagedacht naar nou wat er na de tijd van ISIS dan gaat gebeuren en, en hoeveel... Ja, hoeveel we daaraan hebben. Ik, ik denk dat Nederland een positie moet innemen waarbij we ons gewoon niet meer mengen in, in, in, in dit soort uh, conflicten ja. en het de defensie gebruiken voor waar we, wat het woord zegt voor defensie van Nederlandse landsgrenzen. En uh, wat mij betreft, alle, alle troepen terughalen uit Irak, uh, boven Syrië Mali, volgens mij uh, schieten we daar meer mee op dan, uh, dan het inzetten in uh, duizenden kilometers uh, hier vandaan. Ja, ja. Ja, ik, heb hier, ik heb hier even een lijstje van. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel bommen er nu gegooid worden door, door de Nederlanders in Irak. Uh, Syrië, dat moeten we nog uh, allemaal horen. En in uh, Irak zijn ze al bombarderend. Nou, het bombarderen. Ja, dat is een schatting. Het is een schatting van de uh, van organisatie Airwaves, die houdt in de gaten van hoeveel bommen er gegooid worden. En uh, die schat het dat het op ongeveer 350 bommen zit. Maar dat is een schatting. Dat komt omdat de Nederlandse luchtmacht die wil daar geen. Uh, Cijfers over kwijt. Dat was, dat was trouwens wel interessant uh, om die opmerking van de organisatie te lezen: dat zij zeggen dat Nederlandse, Nederlandse defensie net zo transparant is als, als uh, defensie in Bahrein. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk een land wat, wat, wat, ja, waar de overheid het nog minder nauw neemt met mensenrechten dan de Nederlandse overheid. Dat is wel een, uh, een teken aan de muur van hoe het uh, gesteld is met. Uh, met onze transparantie. En dan deze actie gooit België met de minste bommen. Die gooit met uh, 115. De Verenigde Staten van Amerika die hebben er maar liefst 4500 uh, gegooid. Ja. En in Syrië bijvoorbeeld daar, uh, daar zijn, is een schatting gemaakt... dat er uh, door Russische en Amerikaanse... Uh, en natuurlijk en Amerikaanse bondgenoten die in Syrië aan het bombarderen zijn... is dat er al meer dan duizend uh, burgerslachtoffers gevallen zijn door de door die bombardementen. Oh, in Syrië? Ja, in Syrië. Ja, ja. Dus dan denken ze, oké, okay, we gaan ISIS bestrijden. Maar ja, ik weet niet of, uh, of Nederlandse piloten beter kunnen gooien mikken dan Amerikanen. Maar ja, als, de kans, als je ziet als dat door Amerikaanse bombardementen en Russische bombardementen al uh, duizend mensen, uh, onschuldige mensen gedood worden. Ja. Denk je dat, dat, dat daar geen burgers om gaan komen, weet je wel? Nou, het, natuurlijk niet. Want die, volgens mij uh, is het Amerikaanse leger je, met Israël samen een van de best getrainde legers uh, ter wereld. Ja. Dus waarom zou Nederland dat beter doen? Dat, dat, dat is gewoon niet aannemelijk. Nee. Uh, dus daar, daar gaan uiteraard gaan er ook burgerstachtoffers vallen. En dat, dat maakt het helemaal, helemaal verrang dat het hele bombarderen van Nederland... maar, maar puur een symbolisch iets is uh, om, om, om, om, om vrienden te blijven... met de andere agressors in, uh, in dat verhaal. Ja, en dan, dan, daarnaast ook nog eens de kans dan dat, er, uh, dat ISIS met uh, Repesijs gaat komen. Dat hij zegt van, ja, oké, okay, Nederland staat nou ook op de lijst. Weet je wel, van landen waar ja. we ons gaan opblazen. Weet je wel? Kun je binnenkort een aanslag ja. in Amsterdam verwachten? Ja, precies. Er was natuurlijk van de week al een. Dan kan de burger meestal al met een. Uh, met een melding van een dreiging in Amsterdam. Uh, ja, dat zou niet alleen beter worden. Al is dat natuurlijk nooit. Je, je, kan, je kan ook niet dingen laten om, om, om bang te zijn voor represailles. Maar. Uh, ik bedoel, je moet ook niet. Je, je vrijheid van meningsuiting gaan aanpassen. Omdat, je, omdat mensen in één keer. Je gaan bedreigen. Maar. Mm -hmm. Ik vind het toch wel een, een stap verder dat je, dat, je, dat je zo actief gaat bijdragen aan, uh, aan het probleem eigenlijk. Mm -hmm. ja, weet je, wat, wat hebben de oorlogen de afgelopen uh, wat is het, 16, 10, 10 tot 16 jaar nu ons geleverd daar in, in het Midden-Oosten? Heeft het de wereld veilig gemaakt? Is, is Amerika er beter van af? Weet je, kunnen ze nu, nu met een geruste hart handel drijven over de wereld? Of, of gewoon, uh, ja, ik, ik denk dat het allemaal niet beter op wordt uh, door die interventies uh, daar. En dan gaan wij nu heel veel geld uitgeven om, uh, om, om er ook een, een, een, een, een, nou ja, een bijdrage aan te leveren. Ik denk dat het een, een hele slechte stap is van, uh, van onze politieke vrienden in Den Haag. Ja, daarom is er ook een actie, hè? Ja. Geen aanvallen in Syrië. Vertel even wat het precies inhoudt, hè? Laat ik in ieder geval zeggen, het is op 10 maart. Wat kunnen de mensen doen? Gaan jullie uh, op de dam zitten met z'n allen en dan uh, met borden van Make Love, uh, Not war ofzo, of zo? Het is in eerste instantie is het een, een, een online protest. Dus we willen uh -huh. gewoon dat we zo zoveel mogelijk mensen aangeven dat ze ofwel geïnteresseerd zijn uh, ofwel naar, naar dit online protest de uh, daarmee willen deelnemen. Puur om gewoon uh, je, dat ze zich uitspreken tegen dit beleid vanuit uh, de PvdA en de VVD. Dat, dat, en we willen ook graag dat mensen gewoon aan uh, masse de petitie tekenen die daar staat. Want we willen ook gewoon ervoor zorgen dat, dat het gewoon stopt. We hebben dan nu nog geen politieke invloed in Den Haag. Maar als we genoeg mensen af ons krijgen, dan kunnen we uiteraard wel ervoor zorgen... dat we met een uh, petitie uh, wellicht de, de zaak kunnen omdraaien. Mm -hmm. Nee, dat is, dat is eigenlijk het, uh, uh, het grootste. En vervolgens op 10 maart hebben we inderdaad uh, ook nog een event. Mm -hmm. De locatie wordt, nog, die wordt later nog bekendgemaakt. Mm -hmm. Dan gaan we het resultaat van de petitie uh, mededelen en uh, ja, gewoon ook nog een keer besteden aan het feit wat, wat er dan al een tijdje gaande is in, in Syrië. Dus ik wil iedereen graag uh, uiteraard van harte uitnodigen om uh, te komen op 10 Maart, maar in ieder geval gewoon te zeggen dat je niet eens bent met het beleid van onze regering uit ja. Den Haag. En uh, iedereen in je omgeving graag uitnodigen, want volgens mij uh, heeft de rest van Nederland wel door dat we dit niet moeten doen. Ik zal de link sowieso op de website gooien en het heet uh, protest online geen aanvallen in Syrië. En zit op uh, Facebook. Zometeen hebben we nog een berichtje over de bank in Japan met de negatieve spaarrente. Maar eerst nog even blijf nog even in de, in de Tweede Kamer. Uh, PvdA D66 stop falende aanpak drugs. Ja, het klinkt op zich positief, maar zit er altijd je onder het gras, hè? Ja, in mijn ogen wel. Oké, okay, vertel. Nou, je, je ziet, uh, je ziet dat, het, uh, dat het fout. Dus je zou kunnen zeggen, nou ja, misschien dat ze met uh, de war on drugs een beetje stoppen. Mm -hmm. Maar waar ze, wat ze vooral bedoelen, uh, dat is uh, van uh, nou, meer uh, aandacht voor preventie, meer geld voor... Uh, voor, voor, voor de begeleiding van, uh, van, van mensen, verslaafde opvang en dergelijke. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk ook weer over het, het uitgeven van meer geld. Mm -hmm. Als je goed tussen de regels leest. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Of in ieder geval de belachelijke som geld die er nu aan wordt besteed niet verminderen, maar gewoon ja, herverdelen. Ja, ja. Dat het meer naar... Uh, in plaats van drugsbestrijding naar preventie gaat. Het is, het is ook niet officieel beleid van PvdA en, en D66. Het zijn twee leden van, van die partijen die hebben gezegd... we willen toch een, ander, een, een iets ander aanpak of, een, of, of, of een uit, de aanpak uitbreiden. Want ze willen uiteraard niet tegen de partijlijn ingaan zoals die is neergelegd. Maar het is, het is, het is exemplarisch voor hoe het eigenlijk dan toegaat in, in, in Den Haag. Omdat je in eerste instantie... natuurlijk hebben ze dit jaar al de wet afgeschoten... waardoor het legaal zou worden of in ieder geval toegestaan zou worden... om uh, ook drugs te, te, te produceren. Wat, wat in Nederland natuurlijk verbaasd en wekkend nog steeds verboden is. Waarbij je wel gedoog wordt in ieder geval om, om, om, om softdrugs te verkopen, uh, maar ja, je, kan het, je moet het toch op een hele vreemde manier krijgen omdat het nog steeds illegaal is om, uh, om, om te produceren. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk, ja, en, en de LP is natuurlijk altijd gewoon voorstander geweest van het, van het helemaal legaliseren van softdrugs, uh, de, de, de verkoop van en de productie in, in softdrugs. Dus dit is, ja, dit is weer een, een halve maatregel waarbij ze, waarbij ze uh, sy, ja, symptoombestrijding je kan het, gewoon, het voor mij makkelijk oplossen door, uh, als je de georganiseerde or drugsmisdaad, drugsrunners en straathandel wil aanpakken, dan moet je het gewoon legaliseren. Dat is voor mij geen andere optie. Ja, en, ik, ja. en ik zie ook niet waarom, we dat, waarom ze dat niet uh, zouden willen doen. Je ziet dat het, het Puriteins Amerika tegenwoordig vooruitstrevender is dan, uh, ja. dan Nederland. weet je toch een beetje het waakmat van... Uh, van de vrijheid toch, zijn we hier in, in, in, in Amsterdam, of in ieder geval in Nederland. Waren uh, we ooit lang geleden, jaren negentig. Waren we ooit he? inderdaad, we ja, ja, nou, zijn uh, per, ver afgezakt <laughs> helaas, uh, sinds die tijd. Ja. Um, maar heb, maar heb je wel eens een jointje gerookt? Ja, ik heb wel eens één uh, een, een, een of twee keer een paar hijzen, maar ik ben niet, van, ik ben niet zo van het roken. Ja, okay. Ik ben redelijk uh, redelijke health freak, dus ik, ik drink ook niet. Okay. Niet meer, in ieder geval, al een tijdje. Uh, dus nee, voor, voor mij is dat niks. Maar het is niet aan mij om, om, om mijn wensen natuurlijk aan, aan andere mensen uh, op te dringen. Ja. Ik denk dat uh, als je ja, ik noem het even vaste leeftijd bent, dat je daar zelf over kan beslissen. En ook al kun je, kan je dat niet, dan is het verbieden nog steeds niet de oplossing. Want je komt er toch wel aan. Ik denk dat iedereen wel aan. Uh, ja, Soms sowieso, maar ik denk ook dat je dat je. Als je even je best doet, uh, volgens mij wel aan hard kan komen. Dus ja. uh, het verbieden is niet is niet de oplossing. Dat, dat, dat maakt alleen maar voor dat je uh, criminelen een, een, een monopolie geeft op, op die handel. Ja. Dat je mensen die, die eigenlijk waarvan je eigenlijk zegt van ik wil niet dat ze het doen, ook nog eens een keer met die, met die criminaliteit in aanraking laat, uh, laat komen. Ja. Dus, ja, het lijkt, me, het lijkt me totaal geen goede oplossing. En mensen zijn bang natuurlijk dat, dat iedereen dan in één keer uh, aan, aan de drugs gaat. Maar dat, dat is, in Nederland is daar gewoon een heel, heel mooi voorbeeld van hoe dat niet gebeurt. In Nederland is natuurlijk heeft dan, de stofdrugs is wel nou, redelijk vrij verkrijgbaar. Um, en is ook een van de landen met de minste problemen op dat, uh, op dat gebied. Hetzelfde zie je in Portugal, waar ze een aantal jaren terug de harddrugs gedecriminaliseerd hebben... En daar zie je ook dat, het, dat de problematiek gewoon dalend is. Ja, en er niet veel meer mensen zijn gaan gebruiken. Nee, dus ik denk dat dat gewoon, dat dat, dat dat gewoon pleit voor een, een volwassen oplossing in dit, in dit verhaal. En niet meer van die halfslachtige, angstvallige tussenoplossingen waar niemand wat aan heeft nou, ik moet wel zeggen, van als het, uh, want we hadden vorige week het bericht dat, uh, dat, mensen, dat uh, in Colorado de illegale marihuana nog steeds populairder is dan de legale. Hmm. Omdat uh, door heel veel regels en uh, reguleringen en belasting natuurlijk, ja. zijn, die veel te duur, zijn ze veel te duur. Ja. De, legale. de illegale is gewoon goedkoper. En uh, ja, aan, aan de andere kant, ik bedoel, als, als, als de cocaïne uh, gelegaliseerd zou worden, ja, kijk, nu, nu, nu kan ik gewoon vanuit mijn luie stoel, kan ik gewoon even naar de, de dark web gaan om even een, uh, een lijntje kook te scoren. En dan wordt het gewoon via de post naar me toe uh, bezorgd. Maar dan moet ik naar een winkel toe. <laughs> nou ja, hoeft niet. Dat bedoel ik bedoel, uh, dan, ja. dan is de dark web in Nederland niet meer zo dark. Dan, mag ik dan, dan is dat überhaupt... Uh... Ja, als, als, we, als we gaan kijken naar het, het, het reguleren of het legaliseren van, van bijvoorbeeld cocaïne. Weet je, je, kan ook nog, je kan altijd nog een, een, een tussenstap bedenken dat je het eerst in, in de apotheek moet halen of zo. Dat je het niet in elk. Ja, maar nou, dat is nu juist het hele probleem in Colorado. Dat die, de cannabis die is dan uh, legaal, maar ja, dan. Er zitten allerlei regels omheen en nog eens belasting uh, erbovenop, weet je wel. Ja, Ik denk dat ja. als dat met, met harddrugs zo gaat, ja. Zolang je nog belasting betaalt en, en uh, allerlei regels moet voldoen, ja, dan zal de Dark Web gewoon nog populair blijven. Ja, ja. Nee, ja, precies. Nee, dat is natuurlijk een beetje het, het evenoor überhaupt uh, met alle belasting en regelgeving. Dan krijg je dit soort bewegingen. Uh, zometeen zo, zo hebben we nog allemaal uh, berichten uit het buitenland. Uh, ook bijvoorbeeld een uh, presidentskandidaat met een laars op zijn hoofd. <laughs> en uh, ja, is uh, John McAfee, de antichrist. Komt zometeen allemaal. Nee, dit, uh, we hebben een, blijven nog even hier uh, in, in, in dit gezellige landje, want de stevia mag ook niet meer. Die moeten we misschien ook nog steeds via de dark web halen. Ja. Het schijnt, ja. Schijnt. Uh, voedsel- en waardeautoriteiten die hebben het uh, ja, gezegd van het mag niet, uh, hoe, hoe komt dit? Waar, waarom? Stevia, daar word je toch niet ziek van? Nee, eigenlijk is de reden ook niet heel um, sterk. Mm -hmm. Het is uh, wat, uh, wat ze noemen een, uh, een, een novel food. Dat betekent dat het voor 1997 eigenlijk amper uh, werd gebruikt. Uh -huh. En uh, daardoor zeggen ze, min of meer, we weten er weinig van, dus uh, verbied het maar. Ja, ga je dan even gewoon in verdiepen. Ja, of dan moet je er gewoon niet mee. Ja, dat doe ik ook. Ja, er zijn, ik, zover ik weet heb ik nooit slechte berichtgeving uh, erover gehoord. Die iemand doodgaan aan een overdosis stevia? Nee, volgens mij, volgens mij niet. Dus, nee. dus, ik, vind, ik vind het niet te eten daar niet van, maar... Ja, je moet echt een mespuntje in je, in je thee doen. hè? Ja, ja. Dus, uh, dus, uh, okay, ik heb die fout gemaakt dat ik gewoon een paar theelepels van mijn koffie deed. En, uh, <laughs> en meteen was de koffie niet meer te zuipen. <laughs> ja. Ja, het is redelijk sterk spul, maar buiten dat kan het volgens mij weinig, weinig kwaad. Dus dan om, om de reden. Eigenlijk zeg je, nou, we, zijn, we weten gewoon niet veel ervan. We weten het gewoon niet. We zijn één. ...te Lui om er onderzoek naar te doen en, en twee, niet, niet intelligent genoeg om daar een goede uh, goed orde over te vellen. Dus we, we gaan het maar verbieden. Ja, goed. Ja, ja, um, dan dus gaan we nog even snel naar het volgende bericht. Het uh, kabinet en de vakbonden investeren miljoenen in banen in de grensstreek. Nou, dan hoop ik dat er ook echt miljoenen mensen aan de baan geholpen worden. Hoeveel gaat het? Voor zover ik begrepen heb, willen ze wel. Maar liefst uh, 800 mensen daarmee aan het, uh, aan het werken krijgen. Het gaat om 10 miljoen euro, hè? Ja. Dus eigenlijk is het gewoon 12.500 euro de man. Uh, dus als je bedoelt, 10 miljoen deelt door uh, 800, dan krijg je 12.500. Dat is ongeveer 1000 euro per maand. Dus eigenlijk kunnen ze gewoon een uitkering houden. Dat, uh, daar komt het een beetje op neer. Ja. Ja, de 10 miljoen die jij uittrekt zijn gewoon de uitkeringen die ze al uh, hadden. Dus ze mogen volgens mij gewoon... Met behoud van uitkering ergens werk gaan doen. Ja, het zou kunnen. Lodewijk Asje, ja, daar komt dit plannetje van. Uh, het gaat om 800 werkelozen in de grensstreken. En uh, ja, misschien kun je, je nog wel herinneren, er zijn heel veel pomphouders... ...zijn daar werkeloos geworden vanwege die hoge benzineaccijnsen. Uh, iedereen die daar uh, woonde, ja, die ging uh, even over de grens uh, pompen... ...omdat het daar goedkoper was. Dus ja, ik zie een uh, klein verband. Het, het zou zomaar kunnen dat het uh, 800 uh, voormalige pomphouders zijn. Maar goed, dat, uh, ja, dat weet ik niet. Ja, ik, ik, ik blijf misschien, misschien dat ik heel vaak mijn verbazing over dingen blijf uiten, maar ik, ik, ik kan gewoon niet begrijpen hoe iemand denkt dat het zeg maar, uiteindelijk werkt. Dat je zoveel geld moet uitgeven per persoon uh, om, om deze aan het werk te krijgen. Ik bedoel, en het, is, het is een intentie, hè? het is niet eens dat het gelukt is. Soms worden er 600 of 500 mensen die een baan krijgen en die, je weet niet hoe lang, hoe lang die mensen die baan vasthouden, want je creëert geen langdurige oplossingen. Als je eenmalig 10 miljoen euro uitgeeft uitgeven, dat dat... Nou ja, Als ik een beetje kijk, wat ze daarmee vaak doen is dat ze werkgevers dan een soort van subsidie geven tijdelijk om mensen aan te nemen. Mm -hmm. Maar ja, als die prikkel weg is, dan is natuurlijk ook uh, de prikkel om die mensen te behouden, is, die gaat dan ook weg. Dus dit, het zijn geen structurele oplossingen. De enige structurele oplossing die je, die je hier kan bieden om de, is, is de economie een handje helpen. En hoe je dat doet is gewoon door veel lagere belastingen uh, in te stellen. Ja, of zorgen dat de benzineprijzen in Nederland lager zijn dan in België en Duitsland. Ja, precies. Gewoon, schap... Minder accijns op benzine. Echt. Schap die accijns gewoon inderdaad. Uh, ja. Dat scheelt dat, al ja, zoveel. Ja, dat zou nog beter zijn. Ja, op het moment dat Nederland heel erg de prijs omlaag brengt dan... Uh... Ja, dan komen de Belgen en de Duitsers van ja. hier te zien uh, denken. En dan krijg je op enig moment de situatie natuurlijk dat, uh, ja, dat er automatisch ook meer werkgelegenheid komt. We blijven nog heel even in Nederland, want er is een religie erkend. En het gaat niet zomaar om de religie. Het gaat om de religie van het vliegende spaghetti monster. Ja, wie <lacht> van jullie is er bekend mee? Is het hier toevallig hier een Dat een, een, een Zo noemen die mensen zich. <lacht> Nee, ik ben geen Pastavarien. Uh. Jij ook niet, Julian? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb dat ding nog nooit gedragen. Dan moet je, je toch uh, een vergiet op je hoofd zetten of zo? Ja, op ja, ja. je, je paspoortfoto moet je dan met een vergiet op je kop staan. ja. En dan uh, ben je een, pasta, een echte Pastavarien. En ik, ik denk dat heel veel uh, gemeenteambtenaren. die hebben dan allemaal foto's gekregen van mensen met een. Uh, met een vergiet op hun hoofd. die dan bij hoog en laag vol hielden dat dat een religie was. Maar ja, een religie is niet erkend, hè? Dat vind ik wel raar. Ik bedoel, waarom moet je überhaupt erkend worden door de overheid? Ik bedoel, een religie is toch iets persoonlijks? Nou, je hebt als religie wel een aantal vrijheden... Uh -huh. die anderen niet hebben. Ja, ah, zie wel. Daar komt de aap uit de mouw. <laughs> Zoals in Amerika bijvoorbeeld... dat je als kerk geen belasting hoeft te betalen. Ja, ja. ja. Hier, er heeft ook eens een dossier gespeeld... kregen uh, hier in Friesland... kregen een dorpshuis en een, uh, en, een, en, een, en een kerk... die kregen beide een deel van de erfenis... Ah. En netto hield het dorpshuis veel minder over, omdat ja, de kerk minder belasting hoefde te betalen. Ah, daar heb je het al, hè? Ja. ja en in de Bijbel staat ook niet voor niets dat Jezus uh, gevolgd werd door tollenaars. Het waren de vroegere belastinginners. Die waren natuurlijk hartstikke benieuwd naar zijn uh, belastingtrucjes die hij had. Ik weet niet, misschien zijn er wel leuke belastingontwijkeroutes uh, mogelijk via de kerk van het Vliegende Spaghetti Monster. Uh... Nou ja, voordat we er iets heel groots van maken, ...het lijkt me niet een, een bijzonder grote gemeenschap. Nee, nee, nee, Shashina Verbaan zit er in ieder geval bij. Dat ik hier. Uh, het gaat om, even kijken, uh, 3500 leden. 3500 leden. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar ja, wat is dan de grote vraag? De, de, de Tweede Kamer die heeft erover gediscussieerd. Hoeveel FTE zou hier nu ingegaan zijn? Ja, dat, dat weet jij misschien, Robert. Nou, Hoeveel FTE precies, geen idee. Maar ik, ik weet dat de kosten die, die gemoeid zijn met bijvoorbeeld beleidsstukken in een gemeente. Ik heb een keer een collega gehoord uh, in de gemeente Amsterdam die zei dat, het, dat de kosten die geraamd waren per, per stuk eigenlijk, uh, wat, wat van de, in de gemeenteraad kwam, ongeveer 2 miljoen euro is. Nou ja, daar gaan we over. Er gaan redelijk wat stukken er doorheen. Mm -hmm. En dat is op lokaal niveau. Dus ik kan me indenken dat het, het erkennen van dit, van dit geloof. Ja, daar gaat zeker wel uh, volgens die schatting miljoenen in zitten. Hm? Zo. <laughs> gewoon een stukje erkenning? Dat kost gewoon een paar miljoen. Uh... Ja, nou ja, het gaat niet per se om die erkenning. maar gewoon puur om het feit dat, dat de Tweede Kamer uh, en de Eerste Kamer. en, en, en, en het, het, het ministerie wat daar verantwoordelijk voor is, dat die daarmee bezig zijn. Daar, daar tijd aan, dat zij daar tijd aan besteden, ja, dat, dat kost gewoon geld en, en flink wat ook. Jonge, jonge, jonge. Dus dat is, uh, ja, dat is, zo werkt onze, onze democratie en de overheid. Dus vandaar uh, het lijkt het me verstandig als we de overheid en de politiek uh, wat, wat, wat, wat minder te doen geven. De rijkwijde wat, uh, wat verminderen, want dan dat, dat scheelt uh, direct al in, uh, in onze belasting. Dus, dus geen gekke religies meer bedenken? Ja, ja of, of gewoon. Uh... Houd het gewoon voor jezelf. Ja, of gewoon eerst pleiten dat de overheid zich niet meer bemoeit. Uh -huh. Dat is daar gewoon, dat, voor mij is dat gewoon het, het grootste probleem. Dat, dat, dat de politiek uh, hier überhaupt iets, hier iets van moet vinden. Ja, dat we ja. dat met z'n allen ook normaal vinden dat zij er iets van moeten vinden, inderdaad. Want zoals jij zegt, Johan, waarom zou de overheid iets moeten vinden van... Uh... Ja, van een religie, ja. religie erkennen? Ja. Ja. ja, maar het heeft misschien ook te maken dat mensen met allerlei uh, rare hoofddoeken en tooien en dingen op hun hoofd en een aparte klederdracht bij het loket van de ambtenaar komen en dan zeggen van ja, maar het is mijn geloof, weet je wel. Dus ik denk dat het daar begonnen is. Ja, ik had de ambtenaar gewoon moeten zeggen, nou ja, jongens, je hebt het vergiet op je hoofd te lopen, prima joh. Ja. En ja, dat komt natuurlijk weer door een paspoort, hè? En een, uh... Dat komt inderdaad, ja, precies, want Ook, we hè? moeten weer een paspoort hebben en we moeten ons identificeren en, nou ja, weet je, het... Mm -hmm. uh... Het is een soort van een eindeloos uh, cirkeltje waar um, in ieder geval tot nu toe nog geen echt. Ze uh... moeten gewoon paspoorten privatiseren. Ja, of in ieder geval niet meer uh, verplicht maken. Lekker belangrijk. Ja, misschien hebben mensen. Kijk, het zijn wel een soort bedrijven, die hebben af en toe wel behoefte aan dat mensen zich kunnen identificeren. ...moet wel weten dat Pietje Puk gewoon Pietje Puk is. Ja. Dus, uh, ja, prima. Ja, dat, dat kan natuurlijk prima. Dat, dat kunnen ze zelf als ze er zelf behoefte aan hebben... ...kunnen ze daar zelf oplossingen voor bedenken. Goed, ja. Uh, nou ja, in ieder geval... Uh, nou ja, ...toch leuk dat, uh, dat, dat er weer mensen weer een, uh, een geloof erbij hebben. <laughs> hm. Maar ja, dat het op kosten van de, de belastingbetaler moet. Ja. ja, dat is dan niet leuk, hè? Nee, goed, maar dan gaan we even naar uh, de buitenlandse berichten. Laten we gewoon beginnen bij uh, Japan... De, de negatieve spaarrente, hoe zit dat even, Jurien? Nou, nou dan rekenen centrale banken negatieve spaarrente. Net als we vorige week met uh, Zwitserland hadden? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat, hoeveel... dat betekent, enerzijds, je, je kunt ze wel uh, krijgen dat centrale banken tegen een negatieve spaarrente geld gaan uitlenen tegen banken. Dus dan Ledenbanken krijgen geld, geld en in plaats dat ze dan geld betalen, krijgen ze geld toe. Oké. Okay. En de andere betekent inderdaad waar je het laatst over had, dat, uh, dat, uh, dat uh, ja, als je spaart bij de bank, uh, dat je dan in plaats van uh, geld krijgt, uh, geld moet betalen. Oké. Okay. En net zo, dat is een beetje te vergelijken. Als je geld in een kluisje stopt, dan moet je ook geld betalen voor dat kluisje. Hoeveel landen hebben dit al? Uh... Nou, ik heb het nog niet uh, uh, geïnventariseerd, maar Japan is natuurlijk wel een groot land hè, met heel veel inwoners. Dus je krijgt wel dat het steeds groter wordt. En ja, je moet je afvragen of dit soort ontwikkelingen ook naar Nederland uh, en Europa komen uh -huh. en wat dan de gevolgen zijn. Um, ja, goed, dan gaan we nog heel even snel naar het buitenland toe. Uh, ja, heel, heel, heel even kort berichtje uit uh, de Amerikaanse politiek. Uh, ja, er zijn twee hele opvallende presidentskandidaten die, ja, die uh, meedoen met de verkiezingen. Tenminste, een president en een vice president, de uh, running mate heet dat. Uh, het gaat om Vernon, ah god, moet ik even kijken hoe ik die naam moet uitspreken. Vernon uh, Supreme. Ja, een opvallende verschijning. Ja, uh, hoe zou je het omschrijven? Ja, wat is dit een soort uh, aan de drugs en alcohol zijnde kabouterplop of zo? Is dat een <tie> beetje je, uh, in die richting? Kabouterplop die uh, te veel ecstasy en uh, veel uh, aan de LSD zit. Ja, die na, jaren, na jarenlang drugs en alcohol gebruiken <tie> een beetje afge afgegleden is uh, denk ik en eenvoudig van zijn schoen op zijn voet aan, op zijn hoofd heeft gezet. Ja, ja, hij heeft een soort hoofddeksel en dat is een omgekeerde laars. En dan heeft hij een hele grote baard. <laughs> en dan noemt zichzelf de Friendly Fascist. Hij <laughs> nou, is natuurlijk een, een, een act, is dit? Uh, het, kom, het komt een beetje uit de anarchistische wereld. Het is een bekende verschui, verschijning in, uh, in, in, het, in uh, anarchistische kringen, zeg maar. En in, in ieder geval uh, heeft hij een running mate. Dat is ook een heel uh, karakter op zich. Dat is uh, de voorzitter van de. Um, uh, de rent is too damn high party. En die waren populair in New York in, uh, met, met verkiezingen en die hadden, dan, die hadden gewoon een, een statement en dat is de rent is too damn high. Maakt verder niet uit wat je dan vroeg aan hem van uh, nou, dat kom, het, eindigde, het antwoord eindigde altijd met dat de huur te hoog is. <laughs> en die waren ook heel populair in, in New York tijdens de lokale verkiezingen daar. Uh, die, dat is dan zijn running mate. En die man is ook een hele excentrieke Verschijning, vooral vanwege zijn facial hair, zeg maar. Hele excentrieke grijze snor heeft hij. Goed, ja, dat is uh, een act. En het leuke is dat hij in de polls in New Hampshire, heeft hij uh, Jeb Bush verslagen. Jeb Bush was bij de GOP de, uh, zeg maar de, de, de grote kanshebber. Nou ja, uiteindelijk is het allemaal Trump die de Pols uh, ja. zeg maar leidt. Maar in ieder geval hij is Jeb Bush al voorbij gestreefd in de, de polls Dus uh, dat is al uh, mooi nieuws. In de pols of in, in, in, in media-aandacht? Ja, higher polls en ook meer uh, persaandacht inderdaad. Ah, fijn, ja, ja. Okay. Wow. Ja. Ja, ik denk dat het wel mooi uh, Het geeft wel aan hoe, hoe het gesteld is met de Amerikaanse politiek uh, van dit moment. Ja. Ik denk dat uh, Firm and Supreme die, die, die legt het natuurlijk heel erg dik bovenop. Maar uh, ja, heel veel beter uh, of, of minder lachwekkend zijn. De andere kandidaten doe ik ook, ook weer niet. Hij heeft nog even zijn, uh, zijn, uh, zijn standpuntenlijstje. Hij wil een free pony for every American. Dus iedere Amerikaan krijgt een gratis <laughs> pony. <laughs> en hij wil zeg maar, alle regels afschaffen behalve het tanden poetsen zo. <laughs> zijn... Uh, Kun je invoeren? Ja, ja. Het <laughs> verplicht tanden poetsen of zoiets. <laughs> Ja, ja, goed, ja, nou ja, dus, uh, <laughs> dat is wel heel grappig. En dan heb ik hier nog één bericht. Ja, ik weet niet, volgens mij, ik heb een nieuws, heb ik er niks van kunnen vinden. Het komt van een, uh, een, ja, een redelijk uh, vage website. Ah, het is wel even grappig om even te noemen, dat het uh, Amerikaanse tv-dominee, die heeft uh, John, uh, John McAfee de antichrist genoemd. Maar als ja, je dan verder gaat lezen wat hij dan allemaal geroepen heeft, Dat, hij wilde zelf ook meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het gaat om de, om de hele populaire tv-evangelist uh, Benny Hinn. Ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Nooit Nou, Ik ken hem toevallig wel. Het is een, uh... ja, hij is een beetje de bekendste, maar hij is ook een heel controversiële, een beetje excentrieke man ook. En ja, die heeft een grote privéjet en een grote limousine. Dus ja. Van dat kaliber hebben we het. En die schijnt iets van 10 miljoen volgelingen te hebben. Dus uh, ja, het is toch wel, als hij dat echt gezegd zou hebben, is dat wel een mooie reclame voor John McAfee natuurlijk. Want al die 10 miljoen geloof, die volgelingen van uh, Benny Hin. die hebben natuurlijk ook een sociale omgeving waarvan niet iedereen het met hun eens is. Dus als die gaan roepen, John McAfee is de, de antichrist, is dat weer, ja, publiciteit. Mm -hmm. Dan denken die mensen, ja. oh, misschien is McAfee best wel uh, oké, okay, weet je wel. <laughs> ja, toch? Ja, heel goed. Het is, uh, het is mooi dat, dat je op die manier uh, publiciteit uh, uh, genereert. En dat ja. niet alles uh, over, uh, over Hillary en Hillary uh, en Hillary gaat. Want zo lijkt het zo langs de hand wel een beetje. Ja, ja, ja. De, deze evangelist die zou dan gezegd hebben... maar ik heb het nog niet kunnen verifiëren. Daar noemde het... het is ook een beetje een dubieus artikel. Dus, omdat er verder geen... Uh, geen andere websites zijn die dit... Uh, onderbouwen. Maar in ieder geval... Uh, hij heeft dan gezegd... dat hij ook mee wilde doen aan de presidentsverkiezingen. En... Uh, dan zou hij een team van zes... Uh, presidentskandidaten... onder zich vormen. Weet je wel, Een heel vaag verhaal. Dus... Ik denk, uh, dit kan dan gewoon naar het rijken van aluminiumhoedjes, uh, wat mij betreft. Ja. Goed, voordat we zo meteen uh, overgaan naar de kolom van Henk en daarna met Robert uh, dieper ingaan op de stand van de zaken in uh, Amsterdam. Ik heb nog één bericht dat ik nog even moet uh, mededelen. We hebben het uh, eerder, uh, ik geloof twee weken geleden, hebben we het met iemand gehad over de militiegroep in Oregon in uh, Amerika. Uh, die kwamen op voor de... Uh, voor de boeren die zich in nauw gedreven voelen door de uit de overheid. In ieder geval deze militiegroep, ja, dit is uh, een beetje tot een triest einde gekomen. Uh, ze zijn uh, door de FBI uh, in een hinderlaag gelok gelokt en onder vuur genomen. Daarbij is één iemand om het leven gekomen. Dat is uh, Liefoy Finnecum. Hij stond noodbeen op het video ook te zien dat hij met zijn handen in de lucht uh, stond. En uh, ja, is gewoon een koele geëxecuteerd door de FBI. En ja, de rest, waaronder de broers uh, Bundy, die zijn uh, gevangen genomen. Ja, goed, later gaan we daar wat dieper op in. Nou, ja, het is in ieder geval zeer triest dat die dingen allemaal zo moeten lopen. Maar ja, goed, in een andere uitzending gaan we hier uh, wat verder op in. Maar nu gaan we in ieder geval naar de column van Henk. Uh, ja, hallo. Uh, ik ben Henk. En ik wil het graag met jullie hebben over uh, bestaan. Even kijken uh, waar dit eindigt. Um, en dan heb ik met Johan uh, afgesproken. Om het over de bonnetjes uh, weer gaan hebben van uh, Teef. Um, ja, hoe kwam ik erop? Ja, na het uh, klaarkomen, zeg maar. Um, ja, dan vind ik dat dit er een beetje bij hoort, uh, zeg maar. Het uh, bestaan. En uh, dat heeft... Uh, met uh, heel veel dingen uh, te maken. Um, ook uh, als je ochtends wakker wordt. <coughs> dan kun je jezelf afvragen van waar ben ik geweest. En ineens ben je er weer. Je zit je weer in je lichaam. Dan besta je weer. En ben je weer onder de mensen of op de wereld. En... Um, ja, er is ook zo'n gezegde van als een boom in het bos omvalt uh, en niemand hoort het, bestaat het dan ook. En weet je, dus bestaan heeft ook uh, te maken met uh, bewustzijn en denken. Uh, zeker voor ons als uh, mensen. Uh, um, want, uh, ja, mijn, mijn biologieleraar die zei altijd van, uh, jongen, één, als je goed wil uh, studeren moet je koken Dat uh, Zou kunnen, maar hij was een ervaringsdeskundige. En twee, uh, alles wat je kunt bedenken uh, bestaat. En uh, fokken, leuke kijk op de, het universum. Ja, kijk, de wereld is nog vrij klein ten opzichte van het uh, universum. En de wereld is echt heel nietig. En als je dat dan nog, nog kleiner maakt naar het onze bouwsteentjes, dan is er het individu nog nietiger. En toch bestaat dat, niet, dat kleine deeltje voor de helft van ons bestaan. Als wij niet getuigen zouden zijn... en de wereld zouden ervaren... dan had de wereld er net zo goed niet uh, kunnen zijn, zeg maar. Het is een hele rare verhouding. En uh, dus, dat, ja, dus dat betekent dus dat... Uh, bewustzijn voor ons met bestaan samenhangt. En als je uh, dieren hebt... Dan hoef je het bestaan helemaal niet uit te leggen. Die willen gewoon slapen, eten, warmte en af en toe even van beel. En, en ze denken niet na over het bestaan. En wij als mensen kunnen dat. We zien dat we beter zijn. We kunnen, uh, we kunnen onszelf even buiten dat bestaan plaatsen. We kunnen nadenken over ons handelen de tijd ervoor voornemen en ernaar kijken. En we kunnen ook bewust worden van onszelf. Hoe staan wij zelf in dit bestaan en ons aanpassen, zodat wij niet als dinosauriërs eh, ten onder zullen gaan. Dus, um, en... Ja, de, de vader van uh, Eels, dat is een uh, muzikant uh, bekend van Novocaine, voor uh, the Soul en Last Top of This Town. Uh, alternatieve rockmuzikant Eels, e, um, die uh, had de theorie van uh, oneindige parallele universa. Nou, dat kennen ja. wij ook wel. Ja, op Facebook ook, gewoon soms dan duik je echt een complete andere wereld in met, met, met glitterplaatjes en, en spreuken en weet ik veel wat. Dat je denkt van ja, ja dit, dit is anders, snap je? En ook in bepaalde omgevingen, dan zal de taal... Uh, anders zijn. En je denkt van, well, hoe kan dat nou? Het zijn toch Nederlanders? Maar dan is het uh, bra bra bra of uh, godverdomme of uh, jali jali jali en, uh, en dat allemaal kan plaatsvinden binnen een vierkante kilometer. En, en ja, daar zijn we niet uh, bewust van. Is maar goed ook, want uh, ja, helaas kunnen wij als mensen niet uh, al te veel dingen aan ons hoofd hebben, maar ach op een vrije moment kun je daar even weer stil bij staan en uh, heel veel dingen uh, relativeren. En, um, want ja, het bestaan kan overal uh, vandaan komen, hè, het is overal om je heen en, ja, en, en het kan in elke vorm uh, zo'n beetje naar je uh, toe geslingerd worden. Hè? Uh, of een stukje vuurwerk. Of uh, twee uh, tieten. Waartussen waar je gaat motorboten. Blablabla. En uh, ja, dat zijn allemaal vormen en, en ervaringen uh, van het bestaan om ons heen. En ja als mensen zijn we uh, heel erg geïnteresseerd naar wat anderen ook uh, doen. Ook al zijn we soms uh, vrijdenkers of... Uh, Misschien zelfs de slaven, uh, ja, ook al zijn die helemaal voorgeprogrammeerd, nog steeds zijn zij nieuwsgierig naar yeah, wat er om hen heen uh, gebeurt en wat er anders gebeurt dan uh, zoals ze geprogrammeerd zijn. Dus, uh, ja, dus wij uh, als mens hebben ook de neiging om het uh, bestaan zoveel mogelijk uh, te ordenen. Ja, alles in speciale bakjes en laadjes en hokjes en anders raken wij het overzicht kwijt. Toen wordt het een grote grijze massa en daarvoor zijn wij ooit een keer uit zee gekropen van... Ja, hè, zodat wij ook dingen van elkaar kunnen onderscheiden en... Als mens hebben we ook de neiging om dingen eh, ten, eh, als eh, tegengestelde van elkaar eh, natuurlijk te onderscheiden. Hè. Goed en fout, eh, warm en koud, eh, hoog en laag. En, eh, en, en ja, we hebben ook de neiging om onszelf heel vaak als uitgangspunt te nemen van... Als, als nullijn van het bestaan. Van nou, nou, zo zie ik het nu eenmaal. Of zo doen we het nu eenmaal. Zo gaan we hier met elkaar om. Dit zijn onze normen en waarden. Verdomme. En je hebt gewoon een ander kleurtje. En je moet geen bruine kleur hebben, want zo zijn we niet. En. Uh, ja, dus al die sensaties, ja, dat, dat toveren wij dan om in, in wat we zeggen en, en, en wat we doen. En ja, en politiek is daar dus één vorm van. En ja, en ja, mensen gaan er met elkaar een proces in van, uh, ja, we moeten dingen beter uh, doen. Beter, het bestaan moet beter. En dan zoeken we naar uh, dingen. En ergens in dat geheel hebben ze bij het uh, ministerie van uh, Justitie, openbaar ministerie, in ieder geval bij Teven, bedacht: we moeten deal sluiten met uh, criminelen. Nou, we zeggen van is prima, neem daar verantwoordelijkheid voor. Hè? Daar ben je mens voor. Je zegt gewoon: uh, dit is voor mij. En, maar ja, dan hebben mensen blijkbaar ook ineens politieke ambitie en dan lijkt het uh, moeilijk te liggen onder uh, de bevolking dus dus dan moet je een, zeg maar een deel van je tijd bij de ministerie, moet je zorgen dat dat niet te vinden is Hè? en ja, dan kunnen mensen denken van nou ja, ja, bestaat dat ja, hoe is het mogelijk? Nou, het gebeurt. En je hoeft het niet mee eens te zijn, maar het gebeurt. En ja, en dat is een vorm van accepteren, zeg maar, uh, die al oh, heel veel zou helpen. Omdat je het er niet mee eens hoeft te zijn, maar dat je eerst zegt: van nou ja, in ieder geval bestaat het. Ja, dat was dan de kolom van Henk. Ik hoop dat hij ervan genoten heeft. En uh, ja, dan gaan we nu even praten over, het, uh, ja, over de bevrijding van Amsterdam. Zou je zou het zo kunnen noemen of valt dat nog een beetje mee, Robert? Ja, misschien bevrijding. Uh, misschien gaat hij wel iets te ver, maar de teugels. De, de, de Deregulering. Deugels, uh, ja, de, de teugels uh, vieren al wat. Dus dat is. Uh, ik, ik, het is een goede ontwikkeling gaande in, uh, in Amsterdam. Oké. Okay. Er is Nog geen anarchie in de Jan eversenstraat dus het is gewoon uh, <laughs> minder nee. naleving van regels. Ik kan het even exact omschrijven van hoe dat dan in zijn werk gaat. Heeft een ondernemer echt minder last van, uh, van de ambtenaren? Uh, ja, in, in, in principe wel. Er, er zijn, Jan eversenstraat is een van de van de free zones in, uh, in de gemeente Amsterdam. Mm -hmm. Free zones zijn um, ja aangewezen plaatsen door het, uh, door het college, door de gemeenteraad. Wij zeggen, we willen, we willen testen. Eigenlijk zeggen ze, we weten wel dat minder regels en minder bemoeienis uh, uh, helpt. Maar we zijn nog een beetje bang om dat, om dat helemaal uit te rollen. Dus we gaan eerst een aantal gebieden gaan we aanwijzen om, dat, uh, om het uit te proberen. Maar waar Daar? zijn ze dan bang voor? Uh, wat, wat voor doemscenario's zien ze dan? Uh... Nou ja, dat is... Um, niet zo goed in de hoofden van, van, van. Hebben ze niets uh, gezegd van. Ja, als ze dat gaan doen. Ja, het is een beetje algemeen. Kijk, het is een beetje. Dat de, de, de, de is natuurlijk de, de hele beweging in, in de politiek: is dat mensen alles willen proberen te voorkomen. Alles willen reguleren en bang zijn voor uh, Overlast in, van de over, weet je, in de openbare ruimte en verstoring uh, van de openbare orde. Dat, dat soort zaken. Uh, dat ze de controle verliezen. Dat, dat is toch denk ik wel altijd de, de grootste angst. Dus het is ook niet dat alles wordt afgeschaft. Kijk, de, de belastingen die, die, gelden, die, die gelden wel nog gewoon. Mm -hmm. Maar als dat we samen... de cario regel gaan afschaffen, dan zitten zometeen de gevels van onder dat boven vol reclame. Ja, dat is, dat is reclamebelasting. Oh, reclame, ja, oké, ja. Um, <laughs> die, is, die is 1 januari dit jaar afgeschaft. En, maar dat is was een, een angst. Dat is inderdaad ook, uh, in bespreking van de raad kwam dat naar voren, dat dat, dat, dat, dat toch... Ja, men is natuurlijk heel erg bang voor de vervuiling van de openbare ruimte. Dat inderdaad, iedereen in één keer overal reclame op pakken, omdat de reclamebelasting is afgeschaft of wordt mm. afgeschaft. Dus, nou, ik ben benieuwd. Het is nu, uh, het is, uiteraard zal het wel een effect hebben. Maar de regels zelf zijn natuurlijk al eigenlijk bizar. Je moest, als ondernemer moest je voor elke centimeter reclame, weet je, als jij een parasol had met reclame of een kussentje met reclame, dan, uh, dan moet je daarvoor betalen. Moest je mm -hmm. daarvoor betalen. Ja, en dat, dat is natuurlijk uh, los van hoe, de, de handhaving uh, daarop. En het, uh, weet je, het, het levert ook geen geld op. Hè? Het is op een gegeven moment het is ook afgeschaft nu nou, nee, in december. Dus officieel mm -hmm. de besluit genomen. En dus is dit jaar ingegaan. In maar al die belastingen ze hebben vier belastingen afgeschaft. Dus de precario, de reclamebelasting, de hondenbelasting en de roerende ruimtebelasting. Mm -hmm. En... Die, die leefde ook niks op. Zeg maar de, de kosten van toezicht en handhaving en het, het innen en het dergelijke, dat was net zoveel als dat, dat, dat daar binnenkwam. Dus mm. Het was gewoon puur een, een handhavingsmaatregel. Een, een sturingsmiddel de, op, in Amsterdam. En niet zozeer een inkomstenbron. Mm -hmm. Dus dat... dat, dat um, ja, ik denk dat het goed is dat het, dat is dat het voor een groot deel is afgeschaft. De Becario is nog niet, nog niet helemaal afgeschaft. Voor een aantal objecten is dat nog niet het geval. wordt nog een nadere analyse mm -hmm. gedaan. Mm -hmm. Maar voor de rest wel. Mm. Dat, is, dat is al, dat is denk ik, een positieve uh, ontwikkeling. Mm. En hetzelfde geldt natuurlijk voor. Uh, voor, voor nou, ik was nu uh, vorig jaar bezig met het, uh, het opschonen van de, van de subsidies. Weet je, het effectiever en efficiënter uitgeven van de subsidies, die al geruime tijd op dezelfde manier uh, eigenlijk door middel van gewoonterechten werden, werden, werden, werden voortgezet. Uh, nu werk ik aan uh, het, de bestuursdacht Leges. Als je mm -hmm. het moet uitspreken. Niet leges, maar leges. Blijf zijn uh, Latijn aanhouden. Mm -hmm. uh, maar daar is de bedoeling om een 15% lastenvermindering... Uh, ...voor de burger te realiseren. Mm. Dus en, en, en leges, dat zijn natuurlijk de, de uh, paspoorten en rijbewijzen. De, de bouw leges is de grootste in Amsterdam. Mm -hmm. um, maar ook uh, horecavergunningen, um, uh, kapvergunningen, monumentenvergunningen, nou ja, weet je, een hele uh, woonbotenvergunning, noem het maar op. En daar moet dus ook 50% van af. En dat, dat kan, we hebben gezegd, dat kan je door twee manieren kan je dat bereiken. Ofwel door uh, uh, procesoptimalisatie, want alle diensten die de gemeente levert, die zijn verplicht niet uh, winstgevend. Mm -hmm. Dus de gemeente mag nooit iets aan jou verkopen, een dienst die, uh, waar die winst op maakt. Dat moet altijd kostendekkend zijn. Dus de tijd die de ambtenaar aan besteedt, dat is wat jij en de kosten van het papiertje en dergelijke, uh, dat is wat jij betaalt. Mm -hmm. Dus als je als jij wilt, uh, het, het goedkoper wil maken, dan, kan je, dan moet je dus de kostprijs naar beneden halen. En dat betekent dus dat je het beter moet doen. Je moet het proces sneller gaan uitvoeren. Mm -hmm. Of je zegt, weet je wat, we dereguleren het. Je hoeft helemaal niet meer die vergunning aan te vragen. En dan, ja, dan is het heel simpel, want dan kost het ja. niemand meer geld. Ja, precies. Dus, dus, dus dat zijn de twee routes die je kan bewandelen. En dan als gemeente ja, dan zit je dan wel in de knel. Want heel veel dingen worden gewoon door het Rijk bepaald. Uh -huh. Dus wij, Amsterdam moet een bouwvergunning vragen. Uh -huh. We moeten uh, taxivergunning vragen. Nou, zo zijn er een aantal dingen die gewoon, die, die gewoon verplicht zijn vanaf het Rijk. Uh -huh. Maar er zijn ook een paar regels in wat uh, je noemt autonome regelgeving. Ja, daar kan je wel echt zelf wat over zeggen. Dat is op het gebied van, van, van, van leegzijde helaas niet, uh, niet zoveel. Maar goed, dus daar is ook al een kleine deregulering en, en, en lastverlichting ook weer aan, uh, aan de gang. En nu is er vorige maand ook uiteindelijk besloten over de aanpak uh, het programma uh, Minder Regeldruk. Mm -hmm. Waar vanaf februari, dus vanaf maandag, ook. Aan, aan bij mag gaan dragen hmm. en dat is uh, eigenlijk een verzameling van alle dingen die, die al spelen in de gemeente Amsterdam op het gebied van, van deregulering, uh, waaronder dus het bestuursbedrag waar ik, waar, waar ik nu aan werk, maar ook uh, dingen als um, de free zones inderdaad een onderdeel van zijn. Uh, het feit dat bijvoorbeeld uh, nu is gezegd, je hoort wel vaak berichten uit Amsterdam dat bepaalde horeca gesloten moeten worden omdat ze... Of nee, eigenlijk detailhandel gesloten moet worden omdat ze ook, zeg maar, drankjes schenken, want dat mag niet. Je mag niet een winkel hebben en vervolgens ook zeggen, weet je wat, ik geef jullie een glaasje wijn voor de gezelligheid bij deze nou ja, boekenopening of wat dan ook, of deze lezing. Mm -hmm. dat, dat mag natuurlijk niet, je moet of, ik vind vond de gemeente Amsterdam uh, uh, kiezen voor uh, iets verkopen of kiezen voor auto's en uh, niet, uh, niet uh, beide. Nu hebben ze gezegd, ja, we gaan toch experimenten doen met mengformules. We gaan toch kijken of het niet mm. mogelijk is dat je toch wel beide mag, uh, mag doen. Mm -hmm. Dus daar, dat, is, dat is ook, uh, denk ik, een... een, een, een, een ja, kijk, dat is natuurlijk een beetje, je vroeg, hoe gaat het met de vrijheid? Kijk, dat zijn natuurlijk, als je, als je mij vraagt, moet je überhaupt niet een vergunning... Um, zou het moeten hebben om gewoon een keer een, een drankje ergens ja, te, te, ja, ja. Uh, te schenken. Maar voor politieke maatstaven is het een uh, gaat het de goede kant op. Ja, het is een doorbraak. Ja, ja, ja. Ik, ik ben blij. Ik, weet, ik, heb, ik werk niet zo heel lang niet voor de gemeente, bijna twee jaar. Ja. En ik, ik kan me tot nu toe wel vinden in, in de lijn die door het college is. Uh, in ieder geval deels is uitgestippeld. Ja, maar al die regeltjes die je nu afschafd, die zijn niet uit de lucht komen vallen. Hoe, hoe heeft het überhaupt zo kunnen komen dat er dat soort regels ooit zijn ingevoerd? Want naar mijn weten was Amsterdam altijd de stad van de vrijheid waar alles kon en alles mocht. Waar is het mis gegaan? Ja, het is, het is, het is, ja, we hebben natuurlijk een, uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met uh, 2014 mm -hmm. altijd een uh, PvdA uh, coalitie gehad. Dus toch aan de linkerkant van het, uh, van het spectrum. Maar mm -hmm. nou, ik denk dat die... Um, een Aantal dingen toch wel uh, hebben, hebben, hebben dichtgetimmerd. Ja. Dus het is wel, en dat is dus een positief. Ik zie wel echt een, een, een draai nu uh, D66, VVD en de SP in de coalitie zitten. Dat we toch wel een ander soort beleid willen, willen gaan. Uh. Maar de SP, die is er ook allemaal, is vindt het ook allemaal topie wat dan de, de VVD doet? Ja, tot nu toe wel. Kijk, ze hebben natuurlijk, uh, als je kijkt naar het afschaffen van de belastingen. Kijk, de SP was voornamelijk voor het afschaffen van de hondenbelasting, omdat, omdat, omdat gezegd wordt dat. Uh, ...armere gezinnen vaker honden hebben... ...en de rijkere meestal katten. Yeah. Dus als je hondenbelasting afschaft... ...dan doe je iets voor de... Uh, ...voor de lagere inkomen. Mm -hmm. dus nou, zo, heeft, zie je, zo heeft elke partij... Um, ...bij het afschaffen van de belasting... ...toch een beetje zijn, uh, zijn, zijn eigen... ...insteek daarin. Yeah. Yeah. Je ja. krijgt uh, toch geen kattenbelasting in Amsterdam, of wel? <laughs> ik, ik, uh... Dat had ik eerder voor van de SP. De rijken moeten belast ja. worden. <laughs> Waarom waar vraag je dat? Gewoon uit nieuwsgierigheid of je hebt iets over gelezen? Nee, je, je, je, had, het, uh, je had het over die, uh, die, die, die, die, dat de rijkere mensen meer katten hadden. Ja. En ik ben het zo gewend dat de overheid uh, de ene belasting vervangt door de andere. Hè? Dat, dat is ook, elke, ook al tijdenlang uh, natuurlijk... Uh, Landelijk, uh, het onderwerp. Als de honden belast worden, moeten ook de katten en de hamsters. En... Landelijk speelt die discussie uh, van. Uh, oh, de loonbelasting moet omlaag. Maar ja, we moeten de belasting groenen, dus dan moeten de zo omhoog. Dus ik denk, ja, als ze dan de, de hondenbelasting gaan afschaffen. en uh, de rijkere mensen hebben vaker katten. dan, ja, dan, dan, dan heb je de halve hoofd, al klaar. Ik kan niet meer vertellen waar ik dat gelezen heb, maar ik dacht dat er daar wel mensen het over aan het hebben waren inderdaad. <laughs> niet, niet per se in Amsterdam hoor, maar... Alvast oh, wel, joh. Dat, uh... Ja, precies. Mensen kunnen overal wel belasting voor... Ja, maar toch, toch die, die, die frisse wind van vrijheid. Hoe, hoe verklaar je dat? Is dat echt gewoon ook echt de, de VVD? Uh? Ja, ja, toch oh. wel. Landelijk merk je daar niet zoveel van. Maar, uh... Nee, maar lokaal is het toch... Zitten er dan nog ja. een paar VVD'ers die wel uh, liberaal zijn? Blijkbaar, ja. ja. ik denk dat, Spreek dat je toch... ze ook wel eens? Of? Ik, heb, nou, ik, ik spreek uh, raadsleden en wethouders niet... niet, niet uh dagelijks. Ik heb dan voor subsidies net wel te maken gehad met, uh, met Erik van den Burg, wethouder. Mm -hmm. En uh, nou ja, in, in wat, ik, wat ik van hem voorbij zie en hoor komen denk ik ja, dan, die snapt het beter volgens mij dan de meeste mensen binnen de VVD. Dus uh, ja, ik, ik, ben, ik ben redelijk uh, positief gestemd, uh, kan ik zeggen. Okay. Ja. Ja, ja. Ik zie uiteraard nog steeds liever ook een, een, een, een LP, meerdere LP raadsleden, nog beter uh, uh, wethouders. Mm -hmm. Want als dit al zeg maar, gebeurt in een uh, semi-liberaal college, dan kan je volgens mij nog meer bereiken als je echt een uh, liberaal college daar, uh, daar neerzet. Ja, en je hebt ook natuurlijk de 24 uur, uh, tenminste het is in het centrum van Amsterdam. Hè? Dat, uh, behalve ja. met uitzondering van de Wallen, waarom weet ik niet, maar dat uh, winkels 24 uur per dag open mogen. Ja, ja er start uh, dit jaar een, een, een pilot van twee jaar. Dus we gaan het gewoon twee jaar testen. Um, en het is grappig, het, ja, het is, grappig is dat daar dus inderdaad, al een keer, ik, ik heb daarna gevraagd bij de, bij de afdeling economie in het kader van de bestuurdstof inderdaad. Uh, er is namelijk nu een winkeltijdenontheffing, dus je, als je nu open wil zijn op het moment dat het niet mag, dan moet je daar ontheffing voor aanvragen. Ja, ja. Uh, maar dan, ja, als je gewoon wel open gaat, dan heb je de hele ontheffing natuurlijk niet meer nodig. Mm -hmm. Maar dat leek eerst niet, uh, toch geen sprake van te zijn. Maar dan zie je en dat is dan, kwam er meer vanuit het de ambtelijke apparaat. Maar vervolgens, inderdaad, kwam de politiek toch wel met die oplossing zelf uh, op de kop. Dat we dat daar graag mee aan de slag wilden gaan. Die vraag me af, waarom doe je dat niet meteen? Of waarom begin, begin je dat was nu in zo'n wereld, toch wel wereldstad als, uh, als Amsterdam? Ja, maar men is dus bang vervolgens uh, dat wanneer. Um, je dat zeg maar niet reguleert, dus als iedereen gewoon maar open kan zijn wanneer, wanneer ze willen, is dat de kans op, uh, op misdaad toeneemt, omdat je dan bijvoorbeeld in bepaalde gebieden één winkel hebt die dan in zijn eentje opengaat, uh, zonder dat daar uh, zeg maar de rest van de winkels um, ook weer opengaan, en, dat, en dan is uh, de kans op uh, overvallen is dan groter. Ja, als die winkel dicht is kan die ook overvallen worden, Ik bedoel, dan, heb, dan noem je het een inbraak. Ja, en alsnog is dat natuurlijk, als dat... Is dat dus dan neemt de kans op inbraak af, omdat de winkel open is. <laughs> ja. Ja. Ik vind echt van die, van die rare logica, zeg maar. Het is maar ook zo dat er, dat, dat er wel wat in zal zitten. Dan is het uiteraard nog steeds een, een, ja, niet, niet de keuze van de gemeente. Dan moet, moet, moet Ja, winkel... is de keuze van, van die eigenaar. Een afwegingen maken of dat omzet oplevert of niet. Ja. En dat verplicht niet om open te gaan. Ze mogen nu 24 uur per dag open zijn. Dus ja. dat... Uh, um, ja, ik, ik ben benieuwd. Ik denk dat, dat ja. Ja, die ontheffing, die ontheffing werd niet heel vaak gebruikt maar wellicht dat mensen nu denken: van nou, ik hoef niets te betalen en geen gedoe. We gaan nu uh, op, ja, toch, uh, toch even wat langer open. Ja. Weet je? Niet om 9 uur, maar tot 10 uur of een keer tot 11 uur. natuurlijk uh, ja. kost-de-baten-analyse, afweging. Wanneer ja, ja. Uh, uh, levert die, die persoon achter de kassa, uh, uh, kost dat minder dan de, de mensen die daar uh, aan de andere kant staan. Maar het is, het is goed, denk ik, dat uh, als je kijkt naar, naar de economie in Nederland en het aantal frichementen van de afgelopen tijd, dat het goed is dat uh, het bedrijfsleven in ieder geval die, die keuze nu krijgt, uh, ja. deels in Amsterdam. Ja. Zijn er nog meer uh, goede nieuwsberichten die uh, op de stapel liggen? Ja, zoals ik dus zei, er is dus een, een, een programma deregulering uh, wat, wat loopt en Waar ik. Okay, Kijk, die bestuursdag, het werk, die is bijna afgelopen. Dus ik ga langzaam over naar dat programma. Maar daar zijn eigenlijk wel meer uh, onderdelen van. Uh, dus er wordt gewoon nu. In het algeheel wordt er gewoon gekeken naar hoe kunnen wij. dus Niet, niet in het kader van lastenverlichting of iets eigenlijk, Maar hoe kunnen wij in het algemeen gewoon de regeldruk verminderen in Amsterdam? De, wat ze noemen, dat noemen ze administratieve lasten. Mm het -hmm. is gewoon het feit dat je als burger tijd kwijt bent aan het aanvragen van een vergunning. Of de tijd die je überhaupt moet besteden met uh, interacteren met uh, de gemeente. Mm -hmm. En dat gaat zelfs nu ook zover dat er bepaalde, uh, dat, ja, noemen ze um, paarse krokodillenteams. Oké. Okay. En, die, en het paarse krokodillenteams, dat is, dat is een team die let dus op de regelgeving die uh, door wel, zowel de ambtenaren, maar ook die door uh, de raad en het college, zeg maar, worden uh, gaan en, en, en die gaat daar toch op, uh, op zeg maar, zo controleren dat daar... Dat, dat, maar dat minder regels beter zijn. Dus dat komt een soort van um, ja, controle in. Ja. Dat ze ook in de team En het programma in zijn geheel moet zorgen voor minder, uh, voor minder regeldruk. Hm, Oké, okay, ja. positief. Zeker. Ik ja. Ja, ben ook benieuwd. Ik ben blij uh, dat ik daar uh, voor gevraagd ben. Ik had, misschien is het wel grappig om even de, de, de een aantal doelstellingen van het programma op te noemen. Mm -hmm. nou, dus, gaan dus in eerste instantie, nummer één prioriteit is gewoon dat, dat wordt gekeken naar nut en noodzaak. Mm -hmm. De vergunningen en de procedures die erbij horen. In 2017 willen ze, willen we minimaal 50% van alle vergunningen dereguleren. Mm -hmm. Ik denk niet zozeer dat 50% wordt afgeschaft, maar niet ieder geval dat, dat, dat ze wel worden vereenvoudigd. Uh, alles moet digitaal beschikbaar zijn, dat is natuurlijk wel eens handig, want soms moet je dingen nog steeds naar het loket toe. Mm -hmm. ja, de doorlooptijd willen ze verkorten, dus een, uh, tijd dat je, als je dan toch, als ze dan toch vinden nou, ik moet echt wel zeggen, als we dan toch vinden dat je een vergunning uh, nodig hebt uh, ergens voor, dan, uh, dan moet het ook zo snel mogelijk. Mm het -hmm. nee, legers uh, betalen, heb ik nu al, uh, al gezegd, ze willen ja, eigenlijk een, een beter cijfer voor hun, hun dienstverlening hebben. De algehele dienstverlening moet, uh, moet omhoog. En ook ondernemers zijn echt een pijler van het programma, dus dan er moet, dan, dan moet ook gewoon um, uh, meer ruimte komen in de APV. Mm -hmm meer ruimte voor, voor, voor ondernemers en, en, en ondernemen. En daarmee moet de tevredenheid ook van, uh, van ondernemers zeg maar, toenemen. Heb je, kun je hier heel veel inspiratie uit halen voor, uh, voor, voor de LP? Ja, we ik, ik, ik, zijn nu ook bezig met het programma voor 2017. Mm -hmm. En het had ook een stukje over de, de rol van de overheid. En ik denk wel... Ja, je ziet, je ziet toch wel interessante ontwikkelingen uh, gaande... Uh, kijk, dit is dan deregulering, maar überhaupt hoe men toch nu aan het nadenken is over die rol van de overheid. En mm -hmm. dat men toch al zegt van, we moeten een meer faciliterende overheid worden en niet zozeer een, een sturende overheid. Um, en ze praten vaak over co-creatie. Mm -hmm. Dat is met de burgers samen. En ik was van de Weenig op de site van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ik uh, weet niet of je dat kent, maar dat zijn alle gemeenten die zijn daar dus, zeg maar, een vereniging waar alle Nederlandse gemeenten lid van zijn, mm -hmm. en, die, en die, die dus ook um, onderzoek doen en lobbyen bij de Rijksoverheid om het makkelijk te maken voor, voor gemeenten, onder andere. Die hebben ook een, uh, een, een website dat heet de Pilot Starter, waar dus nieuwe innovatieve initiatieven op staan, waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Okay. En daar heb ik ook een heel kopje dat heet Burgerregie. Mm. En dan zie je dus ook allerlei, allerlei, allerlei apps en dergelijke waar ze mee willen gaan werken. Om, uh, om het contact en, en, en de invloed van de burger gewoon te vergroten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel iets waar, waar de LP denk ik gewoon ook zich hard moet, voor moet gaan maken. Is dat op mij in anno 2016 er veel meer digitale mogelijkheden zijn. Om, om, om de burger direct te laten meebesturen en beslissen dan, dan nu nog gebeurt. Mm -hmm. net, wat ik, maar, ik weet niet of ik dat net genoemd heb, maar een, een, een, een rijks een proces van, van, van, van wetgeving in het Rijk, dat duurt minimaal twee jaar. Mm. Nou ja, ik weet niet hoe, hoe snel bijvoorbeeld een bedrijf als Snapchat uh, een miljard euro uh, of een miljard dollar waard was, maar dat, dat gaat in een veel kortere tijd. Innovatie in de, in de publieke of in de private sector gaat gewoon veel harde, harder dan de overheid kan, kan bijbeven. Uh, ja, ja. Ik denk dat we als LP ook echt moeten gaan kijken naar... Of, om, Moeten gaan, ga, gaan uh, campagne voeren op die innovatieve overheid. En mensen dus ook bewust maken van de mogelijkheden van, van wat zij dus noemen: burgerregie. Ja. Ik denk dat dat. Uh, ik, ik hoorde eigenlijk geen partij over die daar echt, echt een ding van uh, heeft gemaakt in hun campagne. Een... Een piraatpartij? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die huh. zijn wel heel erg op de wetgeving uh, rondom de digitale wereld. Maar ik, heb, ik weet niet, uh, ik heb ze niet echt gehoord over. Digitale referenda of andere, uh -huh. andere platforms waar we gewoon met de burger zelf gewoon kunnen beslissen uh -huh. in de buurt of op groter niveau wat er moet gebeuren. Ik, ik denk dat als, uh, de democratisering is natuurlijk een van de dingen. Die de democratie, dat is niks. Maar gaat het niet veel ten koste van uh, uiteindelijk uh, het moeten onderhandelen over, uh, om die overheid kleiner te krijgen? Wat bedoel je precies? Wie, wie moet onderhandelen? Nou, uiteindelijk, ja, het is, de overheid is natuurlijk, uh, nou ja, het geeft het liefst zoveel mogelijk geld uit. En alles wat, wat, wat, wat je ook maar kunt bedenken, alles wordt aangegrepen om meer geld te kunnen uitgeven, toch? Ja, nou ja laten we zeggen dat, dat, dat men heel inefficiënt en heel uh, uh, onlogisch vaak met geld kan, kan omgaan, ja. En Dan is mijn punt van ja, de, de, de, de, de scope, moet je die niet heel smal houden om uh, ervoor te zorgen dat je ook doelmatig en effectief bent in datgene wat je, wat je doet. Zoals bijvoorbeeld de dierenpartij zich ook alleen maar bezighoudt met dierenrechten, wat natuurlijk ook een hele smalle scope is. Maar die hebben... In no time hebben die wel behoorlijk wat bereikt. Hè? Want er, zijn, er is allemaal nieuwe regelgeving op het gebied van dieren ingevoerd. Mm -hmm. Dat vroeg ik me af. Maar dan denk ik, dan ga ik even een, een aanname doen. Uh, dat jij even los van de gemeente Amsterdam nu een vraag stelt. Meer in, de, in mijn rol als bestuurder van de LP. Denk ik. En ja? dan vraag je je dus af of de LP uh, zich dus niet een standpunt moet... moet, moet uh, of een standpunt zou moeten willen hebben over de innov innovatieve overheid. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een, een, een goed idee is. We zijn nu bezig met, met het opzetten van de campagne eh, 2017, waarbij we het, het libertarische geluid zo willen framen, dat het, dat, het, dat het nu een groter publiek bereikt dan het tot nu toe heeft bereikt. Je mm -hmm. ziet toch dat, dat ja, de, de stemmers en de, en, en de betrokkenen, dat, dat stijgt gestaag. Maar het blijft altijd een beetje binnen, zeg maar, libertarische kringen. En, en daar, daar moeten we gewoon, uh, dat moeten we overstijgen. En vandaar dat de doelgroep nu ook is jonge mensen, weet je, tussen de 15 en, en 33 jaar. Die uh, toch wat minder vast zijn ook in denken dan, uh, dan, dan, dan uh, ja, weet je, mensen die uh, al jarenlang op PvdA gestemd hebben. En die, maar die kan je denk ik niet winnen als je een heel filosofisch, waar we vroeger heel goed zijn, heel filosofisch anti-overheidsverhaal tegen verkondigd. Omdat mensen toch... Die overheid is, blijft voor iedereen... behalve libertarisch toch wel echt een, echt een gegeven. Uh, dus ik, ik, ik heb het ook vaak liever... Zeg maar, over de, de, de kwade bedoelingen van de politiek... en niet zozeer de overheid. En, en ik denk dat, dat wij met uh, standpunten... die gestoeld zijn op libertarisme... Mm -hmm. uh, maar dat toch wat op een frisse manier weten te brengen... Dat we, dat we daar veel meer aandacht mee, mee, uh, mee krijgen. Kijk, als je kijkt naar... Nou, Ron Paul, die is natuurlijk jarenlang. Uh, uh, die zijn libertarische uh, standpunten verkondigd. Maar hij heeft nooit dat woord, zeg maar, in, in, in, of hij amper dat woord in de, in, in de, in de mond genomen. Um, hij, mensen die konden het vinden in zijn standpunten gewoon omdat de logica achter zat. Maar van: weet je, niet meer uitgeven dan er binnenkomt. En niet zoveel uh, interventie in, in de, in de, en geld uitgeven aan uh, uh, militaire missies, uh, waar dan ook. Mm -hmm. Ik denk dat dat, dat dat onze kracht moet zijn. We moeten nadenken over nou, wat zijn libertarische standpunten, of, of wat zijn standpunten waarmee we het snelst bij een libertarische samenleving kunnen komen. En dat hoef je niet eens per se libertarisch te noemen. Mm -hmm. nou, dat, dat, ik, dus ik denk, um, ik snap je scope, en ik denk dat we zeker ook um, uh, voor Nederlandse um, begrippen radicale standpunten moeten blijven, blijven houden. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat, uh, dat, dat als we minder radi radicaal zijn dan we tot nu toe al geweest zijn, uh, minder radicaal voor de libertarische achterban, nog steeds mm -hmm. heel uh, radicaal zijn voor de rest van Nederland. En dat is ook cool. Want als je te ver weg staat van hun leefwereld, dan gaan ze niet, niet luisteren. Dan doen ze meteen af als uh, iets onmogelijks. Je hebt natuurlijk een discussie binnen de LP gaande over wat, wat is de LP. Zijn we nou een politieke organisatie? En willen we zetels halen en zo invloed krijgen... en libertarisch beleid uiteindelijk kunnen maken? Of, of beleid kunnen afschaffen, wat dan ook. Of zijn we een organisatie die het libertarisme wil verspreiden? Ik denk zelfs als je beide, als je beide uh, doelen nastreeft dat je als je, als je zeg maar, de, de pure vorm zoals we die kennen uh, blijft verkondigen... dan gaan mensen niet luisteren. Dat is gewoon te ver van, van hun, uh, hun bed. Dat, dat, dat, is, dat is gewoon meteen gaan ze in ontkenning. Dus ik denk... Ik, ben, ja, ik, ik pleit heel erg voor een aanpak waarbij we... Uh, Ten eerste aan positieve toon, dat is denk ik heel erg belangrijk, en dat uh, richt op een jong publiek. Mm -hmm. uh, en voor mijn gevoel toch wel echt primair gericht op het verkrijgen zeg maar, van, uh, van politieke invloed, van zetels in, in een lokale of, of nationaal bestuur. Mm -hmm. En dat dus doen met, met standpunten die, uh, die radicaal zijn, maar uh, uh, uh, niet tot het uiterste gaan in het libertarisme. Ja. En ik denk dat uh, als je on ons zou framen als een partij, als een innovatieve partij, een toekomstgerichte partij, die niet de, de schuld wil afschuiven constant op, uh, op, op de jeugd, weet je wel, mm -hmm. uh, die, die wel meedenkt, meeveert met organisaties als Uber en, uh, en, en Airbnb, die, uh, wat ik zeg, die in no time uh, zoveel, uh, zoveel omzet genereren en mogelijkheden creëren voor de samenleving, dan denk ik dat wij in 2017 hele mooie resultaten kunnen gaan halen. Dat is al vrij op de korte termijn. Ja, we zijn ook al begonnen. We zijn al, al, al maanden ook al bezig met het plannen van de campagne... en met het, uh, met het opvoeren van de social media uh, uh, aandacht. En, nou, dat groeit gestaag. Ik hoop dat we in februari voor het eerst... een kwart miljoen unieke mensen kunnen bereiken via, via Facebook. We gaan ook nu de, de Twitter en LinkedIn uh, uh, activiteit omhoog gooien. Uh, ik wil deze maand ook weer aan de slag gaan... met uh, de commissie Media en Communicatie. Dat we nu ook los van... ...onze kanalen de gevestigde, gevestigde orde kunnen bereiken met, uh, met, met, met persberichten en dergelijke. Ja, de video's, hè? En ja, uiteraard video's, ja. De video, uh, we zijn natuurlijk heel erg hard bezig nu met... Uh, ...net al even kort gehad over de, het online protest... ...tegen de bombardementen in, van Nederland in Syrië. Mm -hmm. uh, en daar hebben we ook een, uh, een, een campagne video... Uh, ...of nu een campagne, gewoon een, een anti-oorlogsvideo... Van, uh, ...van draaien eigenlijk op de, op de nationale site op de landelijke site van de LP en een uh, heel stuk uh, lokale site. En uh, nou, volgens mij kan jij daar nog wat meer over vertellen Jo, maar die gaat bij jullie uh, op Utrecht uh, helemaal als een tierenlier. Ja, maar dat, kijk, even voor, uh, ik heb hem gemaakt, ik heb hem gemonteerd. <laughs> Precies. Ik wil het eigenlijk niet zeggen hoor, maar goed, het maakt niet uit, de, de, de meeste mensen die weten al dat het van mij kwam. Mm -hmm. Maar goed, ja, die, die heb ik dus allemaal aan elkaar gemonteerd. En uh, ja, dat was even een klusje, want ik heb daar helemaal geen ervaring mee. Uh, Tot nu toe was, ik nooit, was het alleen maar vakantiefilmpjes, hè. Wat ik uh, gemonteerd had, dus uh, ja, het is dus echt de eerste uh, dingen. Uh, ja, ziet, ziet het er leuk uit voor, uh, voor een amateur? Ja, ik wou het zeggen, mooie, mooie eerste poging zo. Uh, dat, uh -huh. uh, daar moeten we er meer van, uh, van maken, Ja, dat ga ik zeker doen. Ik heb de smaak te bakken, dus... Uh, ja. ja dus in, uh, in ieder geval Utrecht liep je een tierenlier, ik, ik had hem s'nachts gepost ben gaan slapen daarna en ik werd uh, wakker van de telefoon die uh, hysterisch uh, liep, de liep te piepgeluiden liep te maken en uh, ja toen ging ik even kijken toen bleek de video al uh, ja weet ik veel over de duizend te zitten zonder promotie hè? dus uh, er werd heel hard gedeeld en uh, heel veel likes en dat soort dingen en uh, ja dus ja dat is een succes <laughs> ja en ik denk dat dat ook. Uh, ik, ik zie ook wel een, een eerdere post van het Facebook-team. Uh, ja, dat me toch uitspreken tegen de interventie. In, um, of tegen het meedoen aan de oorlog in, um, in Syrië. Dat, dat, dat er wel veel, veel mensen daar, daar, daarachter staan. Ja, ja. Dus, dat, dus dat is ook weer zo'n standpunt waar je. zonder dat je, dat je het libertaris noemt, maar gewoon. Weet je, dat mensen gewoon de logica zo. ...zo goed zien, het zo helder en duidelijk vinden en, en uh, daar met een gevoel achter staan... ...dat we dat, met dat soort standpunten gewoon um, een, een, een groot nieuw publiek moeten kunnen bereiken. Ja, maar Ron Paul had daar ook veel succes mee. Ik bedoel, heel veel mensen kennen Ron ja. Paul omdat hij zich altijd uitliet uh, tegen de, de oorlog. Heel veel mensen, dat zie je nu ook, in Nederland dat de PvdA akkoord gaat met het bombardement. Heel veel van die, die achterbanden zijn linkse mensen en die zijn gewoon tegen oorlog. Dus ja... Die voelen zich een beetje vervreemd door hun partij. Ja. En daar kunnen wij weer op inspelen natuurlijk. <laughs> ja, precies. Ik denk, ik denk dat mensen wel klaar zijn met als je kijkt ook naar de peilingen, natuurlijk, uh, PvdA historisch laag. Ja. Het wordt, en uh, ja, dan wordt het onderling wel een beetje gehust. Maar ik denk wel dat het tijd is gewoon voor een, uh, voor, voor een, een nieuwe partij met een uh, met een fris geluid. En als je, als je nou, ik vind het wel een, een, een mooi, als je kijkt naar een Partij van de Dieren, is dan ook al op zich een redelijk een, een, een, een nieuw komen, maar die die zich dan niet eens gericht op mensen, maar op dieren. Dat men, en, nou ja, en nu in de peilingen rond de vijf zetels hangt, ja, dan moeten wij met een mensgerichte, echt sociale partij toch... Uh, de Partij van de Mensen. De Partij van de Mensen, ja. <laughs> toch, toch meer zetels kunnen scoren in 2017. Ja, ja. Maar als we nu eens een link leggen tussen die twee onderwerpen, want we hadden het zo net over uh, nou ja, dat, dat de buurt meer te zeggen krijgt over de eigen wijk en de innovatieve overheid. Leidt dat tot een kleinere of grotere overheid? Dat moet leiden tot een kleinere overheid. En is dat ook zo? Is, is, zijn, zijn er al meetbare resultaten, laat ik het zo zeggen? Van wat voor een... Uh... Nou, van, van, van internationaal, waar, waar dit soort uh, initiatieven al zijn ingevoerd. Uh, zijn er ook praktijkcases, laat ik het zo vragen. En op waar heb je het dan precies over? Op welk, op wat voor een onderwerp? Nou, heel, heel, je hebt uh, heel veel overheden of gemeentes die, het, uh, die, die, die, die, die de, de macht uh, centraal uh, willen houden. Mm -hmm. En uh, dan kun je inderdaad door, door, door meer innovatie kun je, kun je meer directe invloed uh, uitoefenen, bijvoorbeeld via internet. Mm -hmm. uh, of uh, dat, dat, dat, dat het meer decentraal teruggaat naar de wijken. Maar als, uh, ja, ik, ik weet niet hoeveel in, waar dat waar overal is ingevoerd, maar in hoeverre dat het heeft al geleid tot, uh, tot minder uitgaan. Nee, ik, ik kan daar specifiek geen cijfers van noemen. Wat het, wat het is. Ik denk dat het een beetje vaak een, een, een wisselwerking is. Het ligt aan wat voor partij er aan de macht is. Uh, hier zijn natuurlijk voorbeelden uit, uit het verleden van. Nou, bijvoorbeeld Thatcher, weet je wel, die, die bepaalde um, lastenverlichtingen en dergelijke wil. wil bereikt en wat dat voor de economie heeft gedaan, dat zie je natuurlijk wel, je ziet natuurlijk wel, je ziet natuurlijk wel een, een, je hebt natuurlijk wel de economic, of the Freedom Index of the World, waar de vrijheid per, per land wordt gemeten en wat dat doet voor de, uh, en dan kan je een relatie leggen met, met de economische staat van het land en daar zie je natuurlijk wel een, een correlatie dat hoe meer vrijheid je hebt, dus minder overheid, minder regels, dat het, dat het uitmondt uh, ja, in een betere economie, dat, dat, maar daar weet je natuurlijk alles van. Uh, maar specifiek um, van het decentraliseren, op andere manier de burger hechten betrekken of eerder beter laten inspra inspraak geven in het proces uh, is bij mij niet bekend. Maar ik kan me indenken omdat het gewoon meer leidt tot meer vrijheid uh, en, en dus uiteindelijk voor een, uh, voor een betere leefomgeving. Duidelijk. Ja. Ja, goed. Hoor, ja. We zijn, uh, zijn al een beetje aan het einde van het programma. Ik, uh, zijn er nog bepaalde punten die je nog wel, wel even wil melden, uh, Robbers? Um, nou, het is niet, niet specifiek. Ja, laat ik dan toch nog één keer maar oproep doen voor alle vrijheidsgezinden die luisteren om... Uh, ja, als je toch nog uh, nadenkt over een carrière, een, een bijdrage leveren aan het uh, aan, aan de, aan de ambtelijke, het ambtelijke apparaat. Dan wel lokaal of... Uh, op uh, Omdat ik toch denk dat, dat, dat je daar uiteindelijk um, op korte termijn ook veel invloed op kan uitoefenen. En dat je toch even weer een paar setjes in de goede richting kan geven um, binnen de kaders die de politiek dan gesteld heeft. Uh, um. Maar vooral omdat, omdat uh, wat ik merk wat voor mezelf heel goed werkt, is dat ik gewoon heel kritisch ben. Weet je, ik, ben ik, ik denk constant na over: zouden we hier belastinggeld aan moeten uitgeven? Moeten we hier zoveel tijd bij stilstaan? Want elke, elke tijd, tijd is ook geld. Mm -hmm. En ik denk als meer mensen binnen de, binnen de gemeente zo gaan, uh, gaan denken dat we voor dat je kant op gaan. En er is, is een kans, want de, het ambtenapparaat is enorm ver, verouderd. Ja. Dus uh, binnen nu en ik geloof uh, tien jaar. Um, Komen er heel veel vacatures vrij? Nou ja, in, in ieder geval stroomt heel veel uit. Dus, nee. ik, ik, weet niet, ik weet niet of alles moet opvullen met vacatures, maar er gaan in ieder geval heel veel mensen die, die gaan het, uh, het veld ruimen. Uh -huh. ik, dat is, ik zit even te twijfelen of het nou één of twee derde was. Maar het is best wel aan, uh, aanzienlijk. De, de baby, het is een uithof van babyboomers. Ja. Uh -huh. dus, dus ik zou zeggen, uh, ga je vast oriënteren en, uh, en, en, en zorg dat, uh, dat we in ieder geval op dat gebied... Um, om meer anarchisten bij de overheid. Ja, ja lekker, <laughs> lekker tegenstrijdig. Ja. Gaan we een bommengorrel omgaan, ze leggen aan en naar werk. <laughs> ja. ja, dat is nog ook een beetje het NAP nog hanteren. Dan ja, je maakt wel dan een, een grapje. Uiteraard. Maar uh, ja, komt al in. Ja, ja. goed. Ja. Dan als ze volgens zeggen, ja, maar ik zie af van het loon. Dat is tegen mijn principes. Dus als, je dat zou, als, je, nou, als dat zou kunnen, als ik nog een, een, een begiftigd uh, Forex dealer was, dan had ik dat zeker gedaan. Maar, dat is uh, niet ja. het geval. Dus nu ben ik even mijn eigen betaalde belasting aan het, aan het terughalen van al die jaren dat ik niet bij de gemeente heb gewerkt. en Misschien ja. nou ja, dat ooit een punt komt dat ik dat niet meer nodig heb. En dan uh, doe, ik het, uh, doe ik het voor niks. Ja. Nee, goed, nou, dank iedereen hartelijk voor het luisteren. Ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week. En uh, ik zou zeggen, ja, tot de volgende week.